Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een aflevering van Vrijheid Radio. dat u luistert, we zitten hier in het Café Libertaria met op dit moment Jasper de Groot, voormalig de voorzitter van LP, en Lenteman. Ja, of... Uh... Lenteman. Ja. We oh, wel een oude, ja, Lenterman. Oh, ben je tegenwoordig weer een andere pseudoniem? Ja, Rock'n'Roll Daddy, hè? Oh ja, Rock'n'Roll Daddy, oh ja, die hebben we ook nog, ja, ja, ja. Goed, nee. en mijn naam is Johan, en uh, ja. En misschien komen er nog andere mensen bij, zoals speter dat uh, moeten we nog even afwachten. Uh, ja, u had, vorige week had ik gezegd dat uh, Twan Manders zou komen. Maar uh, ja, het liep een beetje anders. Uh, dat had te maken met dat hij ook iemand zou interviewen bij ons. En die gasten die, ja, die, gast die we dan zouden uitnodigen... daar zou er nog, moet er nog een afspraak mee gemaakt worden. En we konden nog niet echt goede datum vinden. Dus uh, ik ben nog in afwachting van een tijdstip. En uh, ja, dus uh, dat, dat komt allemaal nog, ja. Maar om um, uh, jullie niet teleur te stellen... hebben we de voormalige uh, voorzitter van de LP, Jasper. Hoe lang geleden was dat dat je voorzitter was? Ja, dat is een goede vraag. Dat is een, dat is een jaar of zes, denk ik. Ja. Zeven, zoiets. Zes ja. jaar nee denk ik. Ja. Uh, uh, uh. Nee, goed, hey, ja. Hé, hey, en Johan, ik ja? ben voormalig secretaris van de Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. En ik ben voormalig flyeraar. <laughs> <laughs> Ze hebben allemaal wat gedaan bij de LP. Precies. Ja. Nee, maar we hebben jou ook in de uitzending, omdat uh, je wilde ook wat constructieve uh, kritiek geven op de LP. Hè? Je, je hebt ze je hebt wel een beetje gevolgd, ja. je draagt nog steeds een warm hart toe. Ja, zeker. En, en dat is ook wel hetgeen, even een disclaimer vooraf. Kijk, um, want ik, het is eigenlijk geweest naar aanleiding van een aantal dingen die ik op internet had gezet. Um, dat het absoluut niet bedoeld is als um, kritiek van een rancuneuze ex-voorzitter of zo. Maar het is, want ik... ik ik gun de club nog steeds van harte. Ik, ik vind ook steeds, ik noem mezelf nog steeds Libertariër. Um, dit, dit is juist um, uh, dat ik een aantal dingen zie gebeuren. Ook vanuit het oogpunt. Eh, ik, ik, uh, ik ben van huis uit uh, uh, parlementair historicus. Feitelijk. Ik heb uh, parlementaire geschiedenis gestudeerd. Mm -hmm. um, maar ook vanuit een aantal ervaringen en wat ik zo in de landen hoor. Uh, ja, een aantal inderdaad constructieve tips. Um, die ik graag ja, de LP, maar ook de libertatische beweging als geheel uh, zou willen meegeven. Ja. Nee, ja, vertel. Ik zeg bas los. Ik bedoel, ik, zal, ik zal nog even zeggen, zometeen ja. doen we gewoon uh, ons uh, blokje met de nieuws en uh, alle andere dingen. Ik denk, we, we hebben jou maar even heel kort, want je kan niet de hele avond erbij zijn, uh, Jasper. Dus uh, ja. daarom zou ik zeggen, val nu meteen maar met de deur in huis en uh, ja, vertel. Ja, maar goed, ja, waar, waar ik een beetje voor vrees en dat uh, gebeurt eigenlijk al uh, bijna elke campagne is dat uh, libertariërs en uh, de LP ook uh, zich heel erg richten op economische thema's. En ik denk dat uh, als je kijkt naar de algemene kiezer, een deel van de kiezers die, die kijkt heel erg naar die economische thema's. Maar er zijn er ook heel veel, met name uh, die denk ik voor de, uh, de LP het meest interessant zijn, überhaupt voor nieuwe partijen het meest interessant zijn zijn die proteststemmen. Want die proteststemmen die kun je veel makkelijker overhalen... om een risico te nemen op, op een nieuwe partij te stemmen... dan uh, kiezers die normaal gesproken naar bijvoorbeeld de VVD gaan... of het CDA gaan, of dat soort partijen. Want wat willen die? Die willen vooral dat het blijft zoals het nu is. He, dat zijn establishment kiezers. Die win je niet zo makkelijk. Die, die, die gaan het niet zo makkelijk die kant op. Maar wie kun je wel pakken? Dat zijn kiezers die uh, nu bijvoorbeeld stemmen op een PVV... op een Forum, op een SP, zelfs een SP... En waarom? Omdat, uh, dat zijn kiezers die, die zijn het beu. Die zijn, die zijn het huidige beleid zat. En die willen iets anders. En wat dat andere dan is, ja, dat kan van alles zijn. Maar die kiezers kun je op die manier wel makkelijker overhalen. En wat je wel merkt, is dat economische issues daar veel minder een rol spelen. Dat merkte ik ook heel erg bij de provinciale Statenverkiezingen. Um, ik heb, uh, toen ook namens de LP ben ik toen, uh, uh, lijsttrekker geweest in Noord-Brabant. Um, we hadden op zich relatief gezien een, een vrij succesvolle campagne. We hebben toen 1500 stemmen uh, gehaald. Dat was, als ik me niet vergis, 0,2% van de stemmen. Dat was op zich een best een mooi resultaat. Sowieso, als je alle stemmen die toen provinciaal zijn gehaald... bij elkaar optelt, dan kom je ongeveer op de score uit... die, uh, die nu landelijk is gescoord. Terwijl uh, ja, niet in alle provincies had meegedaan. Dus op zich toen een best goede score. Ik um, moet er wel bij zeggen, provinciaal stemmen... is wel makkelijker denk ik op andere partijen dan landelijk. Maar dat is even een disclaimer daarin, maar... Uh, wat, je, wat ik heel erg merkte was in het begin, ging ik heel erg adverteren en als ik dan uh, op televisie kwam of dat soort dingen, uh, over de provinciale opzenden en dat soort belastingen. Hè, de, de belastingen, als je daarover begon, uh, dan merkte je, er kwam een amper reactie uit. Terwijl als je bijvoorbeeld over een thema had als uh, gemeentelijke herindelingen, en dan denk je wie heeft het over gemeentelijke herindelingen, maar dat was juist het punt. Niemand had het daarover, maar dat was wel een thema wat heel veel emotie opriep. En emotie, die moet je hebben. Hè? Dan even puur vanuit het perspectief van, een, van politieke marketing. Uh, dan heb je wel emotionele thema's nodig. En vooral ook een thema wat andere partijen niet uh, uh, behandelen. Iedere partij heeft zijn, hun, hun core issue nodig. Hè? Bijvoorbeeld, uh, vroeger was dat bijvoorbeeld onderwijs. Nou, uh, Als jij onderwijs heel belangrijk vond, 9 van de 10 keer stemde je dan D66. En dat was gewoon, standaard. daar dachten mensen amper over na. Want dat is het ding. Politiek is in dat opzicht veel elementairder. hetzelfde bijvoorbeeld, dat heel veel mensen hè, Bij je kritisch op de islam, zul je snel bij de PVV uitkomen. Um, en zo heeft iedere partij heeft wel zijn eigen core issue. En dat, dat is wat ik een beetje mis bij de LP. En dat merkte ik bijvoorbeeld bij de vorige uh, Tweede Kamerverkiezingen. Toen, toen uh, werd de NAVO als zo'n issue gepakt. Maar wat is nu het probleem met de NAVO? Uh, dus dat is de verkiezingen van... Vier jaar geleden bedoel ik dus. Het probleem met de NAVO is, eh, libertariërs vinden dat heel interessant en met name in de VS, hier ook, hè, um, defensie, heel belangrijk thema, um, uh, anti-oorlog, belangrijk thema. Alleen het probleem is, wie, wie interesseert dat thema? Dat zijn over het algemeen um, conservatieven. Die vinden, dat, maar ja, die zijn juist voor, die zijn juist pro-NAVO, die zijn juist voor uh, interventie. Terwijl, um, waar zit de kans, uh, uh, als je kijkt, uh, het, het is op links amper een thema. En ik denk, ik denk dat je wat dat betreft, dat, dat dat niet het goede thema was. En ik zie dat nu ja. ook, ik, ik vond we, het vrij... Als ik wel in de ja? reden mag vallen, we hebben wel daardoor een ja, aantal ex... Uh, uh, uh, uh, wat was het ook weer, die, uh, die, die PSP'ers uh, bij de LP zitten. Waar mensen die een ja. PSP verleden hebben... <laughs> Die zijn juist door dat ja, thema ik... bij de LP gekomen. Ja, dat, dat, dat snap ik. Alleen maar. Dat is een Precies, en dat is het probleem. Ja. Kijk, die, die groep die is heel erg beperkt. En um, plus het probleem is, kijk, specifiek de NAVO, dat was een thema wat in libertaire kring um, controversieel was. Want een deel van de libertariërs is juist voor. Maar dan puur onder het mom van uh, hoe de NAVO oorspronkelijk bedoeld is: van een aanval op één is een aanval op alle. En dan puur defensief gezien. Dat de NAVO inmiddels niet meer zo gebruikt wordt. Hè? Daar kun je het dan over hebben. En een deel van de uh, uh, mensen die zich libertarisch noemen... is daar tegen. Uh, maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor zoiets... als een thema als het basisinkomen. Dat geldt een beetje hetzelfde voor. En dat, dat kwam in deze verkiezingen ook heel erg naar voren. En ik denk wel dat als je van je koorthema thema... een thema pakt wat in eigen kring controversieel is... Ja. dan wordt het heel erg lastig. Want het is heel erg belangrijk om in ieder geval... om te beginnen... als, als LP moet je alle libertariërs binnenboord hebben. En dan heb je al... Um, nou ja, laten we zeggen uh, toch minimaal 10.000 man denk ik dat je in Nederland wel hebt die zichzelf op de een of andere manier libertariër noemt. En Dan, heb je dan, dan noem, noem ik wel even de brede definitie. Hè. Dan heb je bijvoorbeeld uh, zelfs een, uh, een Van Haga die zichzelf libertariër noemt. Bijvoorbeeld. Uh, dus die definitie is ook, veel, uh, die is ook vrij breed. Uh, en niet iedereen die zich libertariër noemt is libertariër. Maar ik denk wel dat je moet gaan beginnen om die groepen bij elkaar te krijgen. En ik denk dat dat niet, niet hoeft te bijten. Want wat je niet heel vaak ziet is dat in discussies over, het, over welke koers moet de LP vormen... moet het klassiek liberaal zijn of moet het anarcho-capitalistisch zijn? En ik denk dat het een het ander niet hoeft uit te sluiten. Je kunt juist als nieuwe partij... moet je een aantal hele radicale standpunten hebben om op te vallen... en om ervoor te zorgen dat je die, die uh, kiezersgroep aantrekt. Het probleem is alleen jou, jou, jouw standpunten als geheel. Je moet wel een... Um, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, als geheel niet te, te radicaal en te extreem overkomen maar wat is nu de truc, en de, dat is ook hoe de SP het deed hè. de SP is uh, in de jaren negentig in de Tweede Kamer gekomen die, zijn die hebben het sinds de jaren zeventig, tachtig hebben ze het geprobeerd en hoe hebben ze dat gedaan? die hebben uh, enerzijds die groep van die, die uh, radicaal marxistische achterman hebben ze bij zich gehouden, want die mensen moet je ook hebben, want dat zijn je, je, je meest uh, Velste flyeraars, hè? Je zei net al even, je hebt zelf ook geflyerd. Nee, uh, die groep die hebben, want dat zijn mensen, die zetten zich voor 110% in, voor de partij, gratis en voor niks. Nou, dat is meer waard dan, dan welk geldbedrag dan ook. Dus die heb je keihard nodig. En hoe kun je die ook aan je binden? Dat is ook door die bezig te laten zijn, ook met een visie, met een lange termijn plan. Hoe gaat Nederland eruit zien over, bij wijze van spreken over 100 jaar? Uh, laat, laat. Wees daar ook mee bezig en durf dat aan te snijden. En in de tussentijd tegelijkertijd ga je kijken naar wat zijn de kleine stapjes hoe je dan toekomt, komt. Wat kunnen we in vier jaar realiseren? En dan heb je inderdaad dat stukje gematigdere wat, uh, wat klassiek liberalen meer zal aantrekken. Maar daarom zeg ik, het, het hoeft elkaar niet uit te sluiten. Ik zie het libertarisme wat dat betreft ook als een trein. Hè, um, um, waarbij klassiek liberalen misschien eerder zullen uitstappen dan een Kapitalisten. Maar we hebben wel dezelfde richting. En dan zie ik liever dat we uh, dat op die manier doen en dat we op die manier wel kunnen samenwerken, dan, um, ja, dan wat je nu ziet, dat het echt een richtingenstrijd wordt. Want ik denk niet dat dat hoeft, het hoeft elkaar niet te bijden. Maar dan is doe je juist, het, juist uh, wel. discussie de... De... is dat een gang binnen de LP? Uh, is er een richtingenstrijd aan de gang tussen klassiek-liberalen en anarcho-capitalisten? Het dat het voel ik wel zo. Nou ja, um, inmiddels misschien niet meer. Maar laat ik zo zeggen, toen ik nog echt actief was bij de LP, merkte ik dat, dat echt. En ik merk het nu ook nog in de libertarische beweging in brede zin. Um, mm -hmm. Dat je daar wel die discussie ziet. En dat je daar... Uh, uh, uh, maar dat, ik, ik merk ook dat aan beide kanten zijn er nu een heel aantal afgehaakt. Ik ken een heel aantal klassiek-liberalen die zoiets hebben van... Nou ja, die, uh, uh, uh, die echte libertariërs die gaan veel te ver. En er zijn er een heel aantal... En de Anachokapitalistische Hoek, die zeggen dat de LP niet ver genoeg gaat en dat de LP eigenlijk maar, ja, slap is. Zeg maar. En, um, mm. je merkt wel die richtige strijd. Ja, ik durf dus niet te zeggen hoe die nu is, want ik ben dus nu niet meer zo actief binnen de LP. Maar vier jaar geleden, toen ik ook wel was, uh, of, of zes jaar geleden, uh, toen merkte hij dat wel. En dat merkte je, merkte je, eigenlijk al vanaf het begin af aan toen we eigenlijk die, die, uh, dat opnieuw opstarten van de LP 112 man, of toen we dat hadden, vanaf, op dat moment merkte ik al. ...dat er iets van een richting gaande strijd gaan was tussen die twee groepen. Maar jij ervaart het anders, begrijp ik? Of, uh... Nou, ik heb erbij gezeten en je hoorde ze natuurlijk wel. Hè? Van, je had, uh, mijn richting strijd was voorn voornamelijk wat ik merkte... ...is van inderdaad de echte, echte libertariërs uh, slash anarchisten... Uh, uh -huh. ...de, de abo abolitionisten, weg met de overheid en de gradualisten. Die zeiden van, uh, we moeten iets met die overheid gaan doen. En ja, je ontkomt er niet aan als je de politiek ingaat. En dat was toen voornamelijk. Hè, toen het opnieuw opgestart mm -hmm. werd. Ik zat in 2014 uh, was ik, uh, bezig met de gemeenteraadverkiezingen, daar heb ik ook uh, op de lijst gestaan. En wat ik toen merkte was inderdaad, het, het abolitionisme, het, het, het, eh, het, zeg maar, het, het idee van de protestpartij. Uh, mm -hmm. Een lastige werd vanuit uh, de libertaire of de libertarische hoek omdat je dan inderdaad vaak, ja, het is toch die zelfredzaamheid, het, het individu staat centraal. En wat je vaak ziet in de protestpart, protestpartijbeweging, dat toch, zijn toch de groepen die zich echt niet gehoord voelen. Maar die mensen hebben een hele duidelijke groepsidentiteit. En uh, daar zal het nooit op aan hebben gesproken, het, uh, het libertarisme aan zich. Maar ja, inhakend op wat je zegt... Uh, als je kijkt naar wat die omzicht voor een betoog hield uh, recentelijk in de Kamer. over van ja, die bestuurscultuur is vergot. Mm -hmm. En in plaats van er tegenaan te gaan trappen, kun je dus ook gewoon zeggen. Van, ja, je doet mee aan die politiek om volksvertegenwoordiger te zijn. Uh, de hele partijdiscipline lijkt achterhaald aan het worden. Mm -hmm. Er komen steeds meer kleine partijen en het etablissement begint te mekkeren van. Uh, ja, dat kan allemaal niet, want dan is ons land onbestuurbaar. Ja, nee, je hebt gewoon mensen die worden op basis van voorkeursstemmen. Worden die in die kamer gezet. En die hebben dus hun, hun, hun kiezers te vertegenwoordigen. Zij staan ergens voor. En ik denk dat het hele idee van partijen een beetje achterhaald is. En dat de LP misschien daarop in moet gaan springen. Zelf, ja, zijn we wel een partij? Wat... Wat maakt ons nou anders? Nou, we gaan gewoon met mensen die uh, goed zijn in informatieverwerking. Hè, de, de, we willen meer omzichtjes en restke in de Kamer hebben. Die gewoon dossiers oppakken. Die kijken wat er uh, met het bestuur uh, misgaat. Ik denk dat daar een hele grote behoefte aan is. Aan die transparantie. Dat is ik mijn idee. Ben er met je eens, ik, ja, ik ben het met je eens dat die behoefte er uh, op zich wel is. Uh, Waar ik het niet helemaal met je eens ben, is dat, uh, dat we als het ware het einde van de partij, uh, partijendemocratie zien. Want waar ik juist voor vreesde, dat dat, um, uh, wat je nu ziet hè, met bijvoorbeeld zijn omzicht... ...en bijvoorbeeld zijn leiders die nu heel veel voorkeur zijn, maar hebben gehaald... ...dat dat een tegenbeweging weliswaar is. Maar ik weet niet of die uiteindelijk succesvoller gaat zijn. Want je ziet tegelijkertijd, waar is de reactie op? Op juist dat bijvoorbeeld een VVD, die hebben juist de teugels nog strakker aangehaald. Die hebben bijvoorbeeld de helft van de lijst van allemaal persoonlijk medewerkers... Die nul binding hebben uh, in, de, in de samenleving uh, zelf. Die, uh, he, vroeger was het zo, en dan heb ik het echt over. Uh, nou, bijvoorbeeld in de jaren 60 was het zo, dat het overgrote deel was, bijvoorbeeld. Of uh, kwam uit uh, uh, ondernemers, juristen. Uh, in ieder geval allemaal mensen die daadwerkelijk gewoon in de samenleving zelf actief waren. En wat, hoe zie je dat nu de, de, de Tweede Kamer is samengesteld? Dat zijn met name beleidsmedewerkers, uh, ambtenaren. Uh, persoonlijk medewerkers, uh, mensen die, die de communicatie hebben gedaan, allemaal vanuit de partij doorgestroomd. En um, ik denk wel dat je ziet dat een aanzienlijk deel van de bevolking dat wel door begint te krijgen. Is het niet um, dat ze het daadwerkelijk doorkrijgen dan wel intuïtief? Um, en dat je daarom ook ziet dat, dat inderdaad dat soort uh, tegenbewegingen steeds meer uh, uh, grond uh, onder de voeten krijgen. Uh, Jasper, uh, als ik een vraagje mag stellen, uh, heb jij een idee wat voor soort mensen er nou op VVD en D66 gestemd hebben? Um, ja, ik, ik, um, uh, een vriend van mij, Henry Satom, die, die heeft dat heel treffend verwoord, vind ik, die heeft dat het dode midden genoemd. En het dode midden, dat wil zeggen, dat zijn mensen die uh, nou, bijvoorbeeld zo rond de leeftijd van, laten we zeggen, tussen de... Uh, 30 en, en 60 op het algemeen. Die wonen in een mooi huis, in een veilige, goede wijk, uh, met fijne buren, met een goede baan, vaste baan, uh, uh, gezin. En voor hun is het allemaal wel goed. Hè? De, die, die, hebben, die hebben het wel goed. We hebben, we hebben het toch zo goed, zeggen ze dan. Hè? Um, en dat is, dat, dat is wat je heel erg ziet. Um, en je merkt heel erg dat er steeds meer een tweedeling is ontstaan, tenminste zo zie ik dat in de, in de samenleving, waarbij je enerzijds die groep hebt, en goed, dat was er altijd wel een beetje, maar wat je nu merkt, is dat zelfs het beeld van de realiteit anders is bij die groep dan bij, uh, uh, uh, laten we maar even populistisch jan met de pet noemen. En, en waarin zie je dat? Nou, bijvoorbeeld als je het hebt over een thema als uh, uh, uh, uh, nou, de buitenlander, bijvoorbeeld, die immigrant. Um, voor de, um, de, de, uh, het, het dode midden, zeg maar. Het, de, het establishment. Die zien zo iemand als: dat is die aardige juffrouw achter de kassa met een hoofddoekje om. Dat is uh, uh, de schoonmaker die altijd zo vriendelijk lacht. He, de de ondergeschikte. Of dat is de uh, uh, goed geïntegreerde expert die perfect Nederlands spreekt. En uh, uh, overal gezellig en meedoet. En nou, noem het allemaal maar op. Terwijl voor uh, de Jan met de pet, om het zo maar even te noemen. Uh, is het uh, de onveiligheid op straat? Of uh, um, uh, een, een, uh, je buren niet meer kunnen, kunnen uh, verstaan? Of is het de concurrentie inderdaad op de arbeidsmarkt? Ja, um, nou, goed, nou, dat, dat is ook de sociaal-geografische situatie. Kijk, ja. uh, de, de, de migranten die hier een bestaan opbouwen, die komen tussen de mensen die het allemaal zo goed hebben uh, te wonen. En de migranten die uh, wat minder kans hebben op hun dergelijk bestaan... maar hier wel een uh, woning toegewezen krijgen... die wonen bij mij in de buurt waar Jan met de pet woont. En um, daar zie je dus inderdaad dat die mensen die gaan... Uh, dat is meer tegengesteld. Uh, ja. Maar waar het mij om gaat is dat er niet zozeer... Kijk, dit is dan even een voorbeeld... maar waar het mij vooral hmm. om gaat is dat het beeld van de realiteit... Dat is aan het verschuiven. Kijk, er is, er is altijd wel geweest dat er verschillende standpunten waren tussen die twee groepen. Maar wat je nu ziet, is dat niet alleen de standpunten anders zijn. En dat de gedachten anders zijn, en, enzovoort. Nee, nee, dat zelfs het beeld op de realiteit anders is. En ik denk wel dat het veel lastiger is om de groepen die uh, het goed hebben en die tevreden zijn, om die over te halen, om op jou te stemmen. En je ziet wel dat de LP zich heel lang daarop gericht heeft. Hè? Bijvoorbeeld ondernemers. Terwijl ik denk, ja, ondernemers, 9 van de 10 keer moet je die niet hebben. En dat zeg ik als iemand die uit een ondernemersgezin komt. Mm. Alleen, hoe denk je heel veel ondernemers? Um, ja, eigenlijk ook een beetje zoals dat door de midden. En een beetje uh, dat establishment van, nou ja, um, zolang ik maar door kan. En zolang maar dat, er zijn, dat zijn ook avonturiers, hè? maar de meeste ondernemers zijn winkeliers noem ik het dan maar even. Dus mensen die op de winkel passen en die vooral willen dat ze gewoon door kunnen gaan en dat ze niet te veel in de weg worden gezeten. Maar vooral dat het gewoon blijft zoals het is en dat het niet te spannend wordt. Dat ze ook niet te veel concurrentie krijgen. Dat er ook niet te veel gedoe is. Hè? Gedoe, dat is met name het ding. Um, en ik denk wat dat betreft, dat je je veel beter kunt richten. Uh, en dat, dat zie je ook. als, ik, als ik, kijk, ik, heb, ik heb toen toevallig, toen ik net voorzitter werd, net daarvoor, in mijn campagne heb ik een klein onderzoekje gedaan waar de LP op dat moment goed scoorde. En wat zag je? De LP scoorde veel beter, en dan is het nog steeds een halve procent, of een, een, een drie kwart procent, mm. in plaats van 0,002 procent, uh, in een aantal um, um, achterstandsbuurten, om het zo maar even te noemen. Oh ja, dat ik ook. En uh -huh. En, en dat is toch, en ik denk wel dat je je als, als LP toch beter daarop kan, kan, kan gaan richten, dan bijvoorbeeld zoals ik nu heb gezien. Dan kwam er kwam weer een artikel met, uh, de LP heeft de meeste ondernemers op de lijst. Ja, dat gooit niemand. Want nee, ondernemers gaan daarom op de LP stemmen. Even, uh, Jasper, dat, dat idee de ondernemer is inmiddels gekaapt door Forum voor Democratie. Uh, dat hebben ze natuurlijk goed gedaan, hebben een goede campagne gevoerd, ook aan de hand van die coronamaatregelen. Maar ja, ik denk inderdaad of, dat je, de VVD, dat je hoor, nog steeds. De, ja, maar ik denk dat je inderdaad volksvertegenwoordiging nodig hebt die een beetje aanspreekt en die niet alleen zeg maar uh, aansluit op het zogenaamde realiteitsbeeld waar je het over hebt, maar ook mm -hmm. gewoon het beeld van de realiteit in iedere laag van de samenleving ter discussie stelt. Dan is dit wel echt waar. Heb jij het echt wel zo goed in het dode midden? Ben, ik, ben je al klaar om uitgefaseerd te worden? Want het is wel wat ze aan het doen zijn. Dus iedere keer, en dat is een golfbeweging, de middenklasse krijgt wat meer geld. En dan komt er een crisisje overheen. En dan wipe hem out. En dat gaat nu ook weer gebeuren. De beurs die staat al over de 700. En iedereen heeft het verschrikkelijk goed. En je weet gewoon, het is niet houdbaar. Want er is zo'n hap uit die economie gehaald. Uh, van wat er op dit moment bedrijvig is. En dat moet allemaal worden terugbetaald straks. Want dat zijn allemaal een beetje leningen en zo. Mensen zijn niet schadelijk gesteld ja, dat... uh, door het, ma het maatregelen van de overheid. Dat is wel zo, maar ik, ik vrees toch dat die groep dat minder uh, hard zal merken dan die andere groep. En waarom? Uh, dat zijn bijvoorbeeld ambtenaren. En ambtenaren, ik uh, er zelf een, op het algemeen zijn die minder kritisch. En waarom? Die krijgen het toch wel betaald. Die weten dat ze in de meest vaste banen zitten, die je maar kan voorstellen. Mm -hmm. uh, dat zijn wel mensen, die zullen dat uiteindelijk ook wel merken als, als de boel echt instort... Uh, en dan is nog steeds de vraag gaat dat gebeuren, want ja, ik hoop erop, of ik verwacht het. Ik verwacht het niet eens meer, in de zin van um, uh, libertariërs zijn het altijd geroepen, maar het systeem blijkt toch weer barstiger, weer barstiger te zijn dan je zou verwachten. Dat zag je ook al in 2008. Um, uh, ook bijvoorbeeld als je kijkt naar, naar bijvoorbeeld dingen als de goudprijzen, ook bijvoorbeeld als je kijkt dat er nog steeds geen massa-inflatie is, terwijl er is alle reden voor massa-inflatie, en je ziet ook wel die massa-inflatie, die zie je op de beurzen, die zie je in de kunstprijzen, die zie je in de woningprijzen, allemaal, hè, want waar is het geld heen gegaan? Het is naar de banken gegaan, naar de top gegaan, daar is het geld ingepompt, dus daar zie je wel die inflatie, maar niet in de huishoudprijzen, waar ze daadwerkelijk worden uh, uh, becijferd door, door zo'n organisatie als het CBS, waardoor het niet zichtbaar wordt. Um, maar ik vrees dus wel um, um, dat libertariërs vaak te, ja, of op te optimistisch of te pessimistisch, net hoe je dan naar kijkt, um, mm -hmm. kijken naar die situatie. En um, ik vrees dat het systeem weer barstiger is uh, dan dat je zou verwachten. Oh ja, oh ja zeker. Maar uh, het, gewoon het, het uitfaseren van het dode midden... Ik uh, zat vlak voor de verkiezingen een, een uh, bevolkingspyramide te kijken. En als je gewoon kijkt naar de leeftijden op dit moment. Hoe, dat, uh, hoe de, zeg maar de, de groep die zeg maar onze toekomst in handen heeft. Hè, die het straks allemaal moet gaan overnemen. Hoe, hoe klein die is ten overstaande van mensen boven de zestig. Weet je, er zijn gewoon meer mensen boven de zestig dan jonge adolescenten. Dus... En dat, heb ik, dat roep ik eigenlijk al tien jaar. Zo van ja, door die, door die uh, topzware bevolkingspyramide. ga je gewoon een hiccup krijgen in dat systeem. Mensen gaan blijven stemmen voor de gezettelde partijen. De gezettelde partijen hebben inmiddels een, een, een volledige infrastructuur aangelegd. om te kunnen propageren. En ja, kijk, ik zit nooit voor de televisie. Ik heb dat niet. Maar daar ben ik een uitzondering op de regel. De meeste mensen kijken gewoon naar een verkiezingsdebat. En Klopt. aan de hand daarvan is natuurlijk heel ziet het poppetje eruit. En dan gaan ze om stemmen en die roepen wat dingen. dat vind ik wel goed dat hij dat roept. En dat is waar, hoe het gaat. Want de mensen van boven de 60 hebben de digitalisering van de samenleving heel passief meegemaakt. Die hebben dat niet actief bedragen. Ben ik dat niet met je eens in de zin van dat hij dat die, dat die daar zit? Want je ziet juist, wat is de grootste partij onder jongeren? Op dit moment, bij de laatste verkiezingen, was dat de VVD. De tweede grootste partij, D66. En je ziet juist dat um, protestpartijen wel bij die oudere groep eerder aanslaan. Die zijn vaker gedesillusioneerd mm -hmm. dan uh, de echt jonge groep. En ik okay, denk maar die, in die het zet, dat het minder gehoord, uh, leeftijdsgebonden is. Ja, uh, jongens, ik wil heel even in de reden vallen als het mag. Ik heb uh, namelijk een, uh, nog een, in de chat, ja die chat is even op het scherm niet te zien. Een klein storentje, mm -hmm. dat heeft ook te maken met uh, de Twitch. Ja, ik ben er nu achter gekomen, ik heb... <laughs> Ik heb me af van de week het wachtwoord van Twitch veranderd. En ik heb in ah. mijn streamsoftware dat wachtwoord nog niet aangepast. Dus dat is de reden dat ik uh, ja, dat niet op Twitch ben. Ik kan dat nu tijdens de uitzending niet, helaas niet veranderen. En dat is ook de reden dat de chat dan ook niet zichtbaar is. Uh, maar in ieder geval JF die zegt in de YouTube chat. Uh, er zijn drie soorten uh, stemmers. Er zijn de goed geïnformeerde. Uh, de slecht geïnformeerde. En helemaal niet geïnformeerde. ...en het dode midden is dan uh, die laatste. Ja. Could be. Vaak niet uh, te geïnformeerd. Ja. Nou ja, ik, ik ben echt verbaasd, weet je. Als je kijkt naar gewoon het sentiment. Tien jaar VVD, de bedden worden wegbezuinigd... ...we komen met capaciteitsproblemen te zitten... ...en daardoor zitten we nu allemaal thuis... ...en mogen we s'avonds niet naar buiten. En op een of andere manier... Uh, ...is dat besef er niet... Zo je moet, je moet iets gaan doen nu. Je moet over een andere kant op gaan stemmen. Of iets, iets, iets gaan regelen dat je dit gewoon kunt opvangen. En daar, en daar heb je hem meer. Want ik, ik weet niet of hebben jullie die uh, ingezonden brief gezien. Die enige tijd geleden, ik weet niet meer of de Volkskrant of de NRC was. Eén van die eslabbers in, in ieder geval. Denk het niet. Er was iemand die had een, een brief gezien, gestuurd. En die is toen uh, uh, redelijk viral gegaan. Dat was een brief waarin die zei van... Um, um, uh, er was namelijk na de verkiezingsuitslag was er heel veel ophef over dat bijvoorbeeld zoiets als de toeslagenaffaire dat het totaal niet uh, uh, geen invloed had op de verkiezingsuitslag. PVD was grootste geworden, D66 was de tweede. Juist de PVDA die de lijsttrekker had afgezet, die was opgestapt vanwege die rol in de toeslagenaffaire. Die hadden verloren en CDA uh, met ontzicht die, die daar tegenin ging, de SP die daar tegenin ging, die hadden juist ook verloren. En die had gezegd van. Ja, ik vind dat eigenlijk helemaal niet zo gek, want, uh, er zijn heel veel mensen in Nederland die, net als ik, helemaal niks hebben gemerkt van die toeslagenaffaire. En dat bedoelde die niet in de zin van, ik heb er niks van gemerkt, um, en het is wel erg. Nee, die zei van, ik heb er niks van gemerkt, en ja, ik stem voor wat ik, uh, uh, merk, en uh, ja, die andere mensen, dat boeit mij eigenlijk niet zoveel. Daar kwam, daar kwam die brief op neer. En zo stond het er niet, maar het kwam er uiteindelijk meer in de zin van, um, ja, ik, ik, ik, ik, we hebben het toch goed met z'n allen. Dat, dat is ja, het beeld, hebben hè? Ja, die vaak geen idee dat er, de, de andere helft van Nederland het niet goed heeft. En kan, Precies. Dus, en, en, ja, die en... mensen komen ook niet in, in hun bubbel, komen die mensen ook niet voor. Dus ik, oh, ik ja. ken ook van de, van, van de mensen die echt npo gaaien, ken ik er maar twee in mijn uh, nabije kring, zeg maar. Hè? Twee familieleden. En toch zijn er die heel erg veel. Ja. Die zitten, de, de, de rest zijn toch wel me mensen die ja, toch een beetje net als ik zijn, die... Uh, of in ieder geval een beetje in alternatieve denkwijzen zitten. Dus ja. Ja, maar als ik kijk zo in mijn in mijn omgeving, als in de, de wat verdere familie, schoolfamilie, uh, allemaal dat soort dingen. Dan, dan zie je dat ook heel veel die elke avond braaf het journaal kijken. En dat, daar zitten mensen bij van mijn leeftijd, hè, van, van eind twintig, uh, die dat ook gewoon doen. Die gewoon elke avond braaf het journaal kijken en dat volgen. Of uh, nu.nl of, of Nieuws.nl of dat soort uh, dingen. En dat als waarheid aannemen. Die zijn ah, er. Uh, dat is uh, een aanzienlijk deel. Dat is er drie trouwens, drie, ja. Oh ja. Ja, dus, uh... ja inderdaad. Ja. Het idee van wat hebben we toch allemaal goed. Maar ik denk dat uh, de, de psychische schade op dit moment. En Dat is niet alleen de coronacrisis zelf, maar ook de manier waarop de informatievoorziening over dit soort dingen uh, nu plaatsvindt. Je moet erbij zijn, je moet het volgen, anders weet je niet wat er aan de hand is, weet je. Ik had het naast neer kunnen leggen, ik heb het een jaar gevolgd, ook omdat ik kinderen heb. En wat is hier de berichtgeving, welke kant gaan we op, je wilt dat weten, je wilt erop kunnen anticiperen. Maar ik had het in principe ook kunnen droppen. Er was voor mij niet zoveel veranderd. Ja, dat had een winkelmedewerker gevraagd of ik een mondkapje op wou doen. En dan had ik kunnen vragen, hè, wat is er aan de hand dan? Ja. Ja. Weet je dat niet? Weet je dat niet? Nee. nee. Snap je? Ik die ben een, -trend. een... Ja, maar, maar ook daarin zie je weer dat, dat een, een deel van de... bevolking uh, merkt het veel harder dan een ander deel. Hè? Je hebt mensen die zitten in een flatje. Die hebben geen tuin. Dus als ze dan naar buiten gaan, dan gaan ze naar het park. En dan wordt de ontzegd omdat het uh, te vol is. Die zitten met een gezin in een fletje en die worden feitelijk gedwongen om continu op elkaar te leven. Um, terwijl er zijn andere. en, en die, die, die moeten ook nog steeds gewoon naar buiten. Dus als er dan wordt gezegd, hè, er is een enorm risico. Maar jij werkt in de productie, of jij werkt in de logistiek, dus jij moet toch maar gewoon gaan. Jij werkt in de zorg of wat dan ook. Dus als je dan die angstgevoelens hebt, dan word je er nog steeds. Terwijl er is ook een, een aanzienlijk deel. Uh, uh, ik, ik merk dat bijvoorbeeld heel erg bij mijn schoonbroer, die hebben een vrijstaand huis, flinke tuin, nou, dan heb je er ook veel minder last van, en die vinden dat, dat iedereen zich aanstelt, het zijn allemaal wapies, en uh, dan krijg je dat soort uh, terminologie, um, want die hebben er niet zoveel last van, die heeft een vaste baan, die hebben een vaste baan, die hebben kinderen dus in die zin uh, zelf ook wat afleiding. Ten opzichte van bijvoorbeeld een alleenstaande. Um, uh, die kinderen hebben de ruimte. Want hij heeft een, een, of hij, hun hebben een flink huis. Dus uh, die, die, uh, die uh, hebben ook ruimte om los van elkaar. Zonder dat ze heel veel last van elkaar hebben. Uh, op schermen uh, te werken. Um, dus die hebben zoiets van. ja, uh, Mij raakt het niet zo heel erg. En, en wat zou het? Terwijl er zijn ook mensen. Die, zitten, die, die hebben bijvoorbeeld een horeca. Uh, baan, die op, uh, op de tocht staat, of uh, uh, die zitten in een klein huisje, of die zijn alleenstaand, uh, of die, die hebben ouders of vrienden die ver weg wonen, en die, die door de avondklok dan niet op bezoek kunnen gaan, uh, die het wel merken. Het, het is wat dat betreft heel erg ongelijk verdeeld. Ja. En uh, je merkt dat er een aanzienlijk deel van de bevolking, die heeft zoiets van, ja, uh, het zal wel, ik, ik wacht het maar gewoon af, en uh, uh, ja, ik heb er niet zo heel veel last van, en uh, het zal wel nodig zijn. Ja. ondertussen wordt uh, nog in, weer in de chat gereageerd uh, iemand die zegt uh, ik had geen naam bij helaas ja, dat komt dus door het, uh, door het script die, uh, die geeft dan de naam van de poster niet weer um, vrijheid is nog nooit zo onder druk geweest sinds 1945 uh, en nog stemmen mensen op anti-vrijheid partijen uh, Libertaire partij 0 zetels en van Haga FVD 8 Slechts acht. Ja. Ik weet niet of je daar nog op wil reageren. Ja, ik kan er wel wat over roepen. Uh. Ja. <laughs> ja. Dat doen we de hele tijd al, hè? <laughs> ik, ik, ik weet niet of, of vrijheid zo verschrikkelijk onder druk staat. Uh, de, de, anders dan dat het eigenlijk altijd onder druk heeft gestaan. Ja, uh... het, het, het, het ziet er nu even anders uit. Um, want je hebt de, de, de maatregelen voor corona, waar ik overigens absoluut niet achter sta. Maar het wordt uitgevoerd. Dus uh, op straat ben je in één keer minder vrij. Je mag zelf niet naar buiten. En dan, dan kun je iemand tegenkomen. Maar ja, als we met, uh, met 16 miljoen de straat op gaan nu. dan is het ook over. Want je hebt de handhaving niet. Je hebt dus serieus de handhavingscapaciteit niet om het te doen. Dus er is nog steeds relatief heel veel vrijheid. En ik zie dat inderdaad iedere keer terugkomen van ja. Het staat, uh, het staat harder onder druk uh, dan. of net zo hard onder druk als in de Tweede Wereldoorlog. Nou. Nee, daar ben, ik, daar ben ik het niet mee eens. Maar het zou een het, het, het zo mooie gelegenheid zijn om eens na te gaan denken over van, van welke vrijheden zijn je nou echt lief. En ja, dan vind ik dat het libertarisme, hè? om even uh, ook terug te komen op wat Jasper zegt. Ja, no victim, no crime. Jouw lichaam, jouw, uh, wat, je, wat je erin stopt, moet je zelf maar weten. Non-agressieprincipe, dat zijn hele duidelijke dingen waar je jezelf kunt definiëren. En als je het voor Jan met de pet begrijpelijk wil maken... dan kun je beter aan die basis uh, conformeren... dan inderdaad wat je zegt... en dat ben ik met je eens hoor Jasper... Zo van, ja, wij zijn allemaal ondernemers. En wij zijn heel vrij. Of wij, wij, zoek, wij zoeken vrijheid. Er zijn ook mensen die willen niet ondernemen... maar die willen ook vrijheid. Snap je? Het, het, het moet niet zo zijn dat, dat een, een, een hippe, hippe goed geïnformeerde ondernemer... zeg maar dat die het, de, de vaandel is van het libertarisme. Want het libertarisme gaat veel verder. Dat is namelijk individuele zelfbeschikking, ook voor mensen die misschien wel gewoon voor een baas willen werken, of misschien wel voor die overheid, want die heb je er ook morgen niet uit. Even een nou. reactie van Jasper hierop, ook op de opmerking vanuit de chat. Ja, um, ja ik, ik moet zeggen, ik vind, ik zie wel die, uh, uh, dat die vrijheid zwaarder onder druk staat dan ooit, en juist ook door die reactie van de bevolking, dat een aanzienlijk deel het allemaal gelaten over zich uh, heen laat komen, en dat we nu wel um, uh, wat, wat zwaardere beperkingen hebben, dan dat we ooit eerder gehad hebben. en, en dat, in, dat, in, dat, in die verhouding vind ik bijvoorbeeld een belastingverlaging, vind ik wat geneuzel in de marge, ten opzichte van uh, nou, bijvoorbeeld ziet het als een avondklok, Dat je daadwerkelijk uh, verhinderd wordt, of in ieder geval op straffen van een boete. Uh, en als je bij herhaling uh, uh, als, je, als je twee keer, of als je drie keer een herhaling dan uh, is dat echt een, een gigantische boete op uh, een ander celstraf. Um, waarbij het hele demonstratierecht feitelijk is opgeheven uh, nou, dat soort zaken dat vind ik wel van zwaardere orde dan dat het ervoor was en niet alleen in directe zin maar ook in lange termijn Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar zo'n vaccinatiepaspoort ik zie dat daadwerkelijk de opmaat naar een sociaal kredietsysteem zoals, zoals dat in China is bijvoorbeeld ja. um, nou, dat soort zaken zie ik wel en dan, en dan ben ik ook heel erg teleurgesteld in de reactie van de Nederlandse bevolking. En dan denk ik wel. Als je dan even de vergelijking trekt met de Tweede Wereldoorlog. Um, ik heb me altijd heel erg verbaasd. Over um, het beperkte aantal mensen. Dat in het verzet ging. En nu begrijp ik het ontzettend goed. Want je ziet het ja. nu overal om je heen. Zonder de vergelijking te worden trekken. Met de bezet bezetting toen. En de lockdowns nu. Je ziet wel exact diezelfde mentaliteit van. Um, het zal mijn tijd wel duren. We zitten het gewoon uit. En uh, uh, het zal wel. Ik ga gewoon door met mijn leven binnen de, de mogelijkheden. En uh, het zal allemaal wel. Ja. En dat is wel de mentaliteit die een heel groot gedeelte van de bevolking heeft. Tegelijkertijd is het wel zo dat ik aan, als, je, als je bij de verkiezingsuitslag kijkt. Um, er zijn een aantal partijen die vrijheid voor het eerst als thema hebben gemaakt. En dit zijn wel de eerste verkiezingen ooit. Waarin vrijheid een, een van de belangrijkste verkiezingsthema's was. Ja. En dan is het wel heel erg raar dat de LP geen zetelzaal op het moment dat vrijheid het verkiezingsthema is. Uh, uh, uh, en da daar zouden we wel over uh, na uh, moeten gaan denken. En Dan is, zie je wel dat bijvoorbeeld een, een forum heeft dat thema, ja, je zou kunnen zeggen, gekaapt uh, door puur en alleen, want op, voordat ze in richting dat anti-lockdown geluid gingen, stonden ze, waren ze feitelijk weggevaagd. Want toen had je heel die koep gehad van jaar 21, tot op het moment dat ze zeiden onze hele campagne gaat alleen maar tegen de lockdowns. Ja. En die hebben puur en alleen op basis van dat enkele issue. Acht zetels gehaald. En Het zijn maar acht zetels. Maar vergis je niet. Er is een heel groot gedeelte wat thuis is gebleven. Omdat, het, omdat ze zoiets hadden van. Het is allemaal uh, kut. Um, daar zit een, een potentieel. Um, er zit een deel van die mensen. Die anti-lockdown waren. Die naar de PVV zijn gegaan. En op links is er zelfs een deel van die mensen. Die naar D66. Hoe raar het ook klinkt. Maar dat blijkt uit de peilingen van Maurice de Hond. Ja. In ieder geval, die heeft daar onderzoek naar gedaan, dat een deel, in ieder geval van de kiezers op links, die anti-lockdown waren, niet naar voren zijn. gegaan, niet naar de PVV, maar naar D66. Hoe raar ja. het ja. klinkt, en hoe nee, Ik vond eh, dat het is. Ik maar heb dat we, gesproken, uh, naar... Jasper. En dat mm -hmm. zijn de mensen die wilden een tegenwicht gaan bieden aan de VVD, aan de regentenpartij. En ze dachten dat D66 <laughs> degene zou moeten zijn die dat, <laughs> die dat voor elkaar uh, ja. ja, maar ja, nee, Even ontbreek ik, er is weer heel veel gepost in de chat. Nou. Um, ja, de, de, de, de, de, de. eerst post iemand die. Uh, ik kan helaas bij Facebook-posters uh, niet zien wie het zijn. Uh, eerst post iemand die zei van de, de vorm van democratie eigenlijk gehalveerd als je het vergelijkt met de uitslag van de staatsverkiezingen. Dan is het een miljoen, geloof ik. Stel ja, alleen maar een half miljoen. Aan de andere kant is het wel zo dat er in de tussentijd twee koeps zijn geweest, ja, ja. Uh, en het is meer daardoor dat ze, uh, onder eigenlijk hè, de vorm was, was, was voor hem redelijk sal salonveeg in, in verhouding tot de PVV. Hè. Um, ja, ja. Mensen die dan niet op de PVV wilden stemmen, maar wel de rechts rechtster waren dan de VVD, die gingen dan alsnog naar Forum, dat, dat is weggevaagd door Otte en door Eerdmans. Um, dus ik ben het daar niet helemaal mee eens. Plus het is zo dat mensen bij provinciale statenverkiezingen eerder um, van de gepaande paden afwijken dan anders. En ik denk wat dat betreft dat de LP daar ook wel een kans heeft om juist wat minder te concentreren op de Tweede Kamerverkiezingen. En eerst eens probeert gemeenteraadszetels te pakken, provinciale statenzetels te pakken. Want je ziet ook, er is een aantal, uh, op een aantal plekken heeft de LP daadwerkelijk bijvoorbeeld uh, bij, bij gemeenteraadsverkiezingen uh, rond de procent gescoord. Er zijn provinciale statenverkiezingen, waarbij duizenden stemmen zijn gehaald, uh, in absolute aantallen uh, zijn er bij die provin de laatste provinciale statenverkiezingen... waar de LPA mee heeft gedaan, bijna net zoveel of net zoveel stemmen gehaald als deze Tweede Kamerverkiezingen, terwijl ze maar aan vijf provincies meededen. Simpelweg, omdat mensen makkelijker van partij switchen bij zo'n verkiezingen dan bij Tweede Kamerverkiezingen. Ja, dat wordt ook interessant. Kijk, uh, als je voor de gemeenteraad Precies. opgaat. Dan ben je wel gewoon met de mensen hier aan het praten. Ik heb hier in debat gezeten in de wijkcentra en zo, en, en, in kerken. En gewoon met de lokale politici gedebatteerd. En je hebt al veel sneller een gezichtje dan ja. als je landelijk gaat. Want landelijk zijn het alleen die, die, die lijsttrekken, die kopstukken. Uh, die, die, zeg maar, een. een, een ja, en dat is natuurlijk megalomaner. Het gaat om de natie, of het grondgebied Nederland. En ik denk inderdaad dat de LP die koers moet gaan varen. Zo van, hé, hey, we moeten de kritische naar gaan kijken. Hoe kunnen we voor meer vrijheid zorgen? Hoe kunnen we ook... En een vrijheid niet alleen maar uh, noemen in het kader van ja, de holle term vrijheid. Zoals ik al zei, van, ja, het, het is repressief wat ze nu doen. Maar je, je, had, je had de gun sowieso al tegen je hoofd aan staan. Mm -hmm. Dat was het idee van de LP's, van als je stopt met belasting betalen, uh, dan, heb je, dan heb je ze aan je voordeur en daarna erachter. En ze komen het ophalen. Um... Dat is, nee, taxation is theft. Weet je, en een overheid heeft een geweldsmonopolie en dat wordt verkeerd ingezet. Nou ja, dat neemt een bepaalde vorm aan. Maar het was er altijd al. Die premisse is er gewoon. Het is wel zo. Het is zichtbaarder dan ooit. En dat kun je wel in je voordeel gebruiken. Ja, je dat je. op, op ja, Vroeger, als je zei van ja, dan, dan, dan komen ze je halen. En dan, en dan zei ze ja. hè. He, dat, dan was het, doe niet, doe niet zo gek en uh, terwijl nu zie je ze daadwerkelijk gewoon met, met knuppels uh, uh, willekeurige omaatjes in elkaar rammen uh, bij wijze van spreken op Malieveld uh, ja, dat uh, is wel uh, wat het, kiezen, is, het was wel zo van, ja, de, de, dat is altijd al zo geweest en dat weet bijna niemand, maar als je je kind gewoon niet naar school stuurt uh, komen uiteindelijk gewoon acht agenten aan je deur om dat kind weg te slepen en dan mag je het ook niet meer zien hè? dan word, het, uh, word je uit de volgende tegengesteld. dat is altijd zo geweest Ja. Uh, maar ja, bijna niemand ziet dat. Dus, uh... Nog een voorbeeldje. Uh, ja. Ik heb zelf twee keer een politieinval gehad. Omdat ze oh. uh, vanwege een melding van meldmisdaad anoniem. Uh, ben ik ben aanleiding daarvan ook een onderzoekje gaan doen. Want je, mo je moet je ook voorstellen, hè? Um, als je dat tegen mensen vertelt, de meeste mensen die denken dat je dan enorm overdrijft. Uh, libertariërs onder elkaar uh, niet, want die snappen hoe dat werkt. Ja. Maar als je dat gewoon tegen uh, uh, Truus uit de straat of zo zegt dan. Uh, mijn schoonmoeder bijvoorbeeld, die begreep daar niks van. Die zei, ja, het zal wel. Uh, maar het is gewoon letterlijk, dan bonken ze je op je ramen. Uh, van, doe open, doe open. Ik dacht in de eerste instantie, dus roof overval. Want, ja, ze zei helemaal niet dat de politie was. En los daarvan, ja, iedereen kan zeggen dat ze politie zijn. En als iemand zo hard op je ramen en op je deuren gaat bonken, dat je open moet doen, dan uh, <laughs> doe je juist niet open. Nee, wel niet, uh, niet dan. <laughs> uh. Daar hadden ze het nog niet eens op gedrukt. Ze begonnen met, met een bonk op de, op de ramen. Ja. En nou goed, uiteindelijk. Ik heb ons pap gebeld. Die, die was aan het werk. Achter, achter ons huis. In een, in een pand. En die zei: van ja, ik zie ineens de politie voorbij, voorbij uh, rennen. Dus ik dacht, nou, dus misschien uh, uh, zijn, zitten die er al achteraan of zo. Dat ik veel. Uh, dus ik, uh, ik deed uh, toch maar open. Maar ja, toen binnen een halve seconde stonden er uh, zes agenten in de, in de gang. Zo snel uh, ging dat. Maar ja, ik had open gedaan met een hockeystick in mijn hand. Dus daar kreeg ik nog wel over, overigens complimenten voor van de politie. Dat ik uh, uh, gewapend open deed. Wat ik wel heel bijzonder vond. Maar um, uh, achteraf was dat trouwens. Uh, maar dan kom je in huis onderzoeken. En dan gooi je ze alles over open. In de zin van, trekken ze alle kamers open. Heel je privacy weg. Plus, um, ik heb zonder overdrijven um, to, tot jaren daarna nog gehad dat ik een um, paranoïde gevoel kreeg als ik sirenes hoorde. En dat uh, is ook omdat ze uh, toen uh, twee maanden later nog een keer zijn binnengevallen. Oh. Weer om een uur of elf s'avonds. Zoals de vorige keer ook was, ook een uur of elf s'avonds. Um, en dan staan ze weer, uh, ja, toen, toen was ik enigszins voorbereid. Dat scheelde, maar ik, wist, ik, ik had al, het al voorgenomen. Als ze het dan nog een keer hadden gedaan... Met de camera open had gedaan, en, uh, uh, of niet eens in de eerste instantie open had gedaan, Maar via de achterdeur met de, met de camera naar buiten was gegaan. Um, maar goed, daar was niet toe gekomen. Maar toen heb ik ook nagevraagd: van, ja, op basis waarvan val je hier binnen. En dat bleek dus ook te zijn dat er iemand een melding bij Meldmisnaat anoniem had gedaan. Waarschijnlijk iemand die wilde pesten of zo, na aanleiding van iets wat ik een keer geschreven had. Um, en, uh, uh, want iedereen kan een melding doen bij Meldmisnaat anoniem en nou is de truc. Als jij drie meldingen doet bij Melding het anoniem, dan zijn het drie losse meldingen. Want zij weten niet dat dat drie keer dezelfde persoon is. En bij, op basis van meerdere meldingen hebben ze genoeg reden om iemand binnen te vallen. Oh, dus dat kunnen wij ook met z'n allen bij Mark Rutte doen ofzo? Ja, alleen zullen ze daar waarschijnlijk eh, niet op die manier in doen. Maar het is bijvoorbeeld wel bekend dat. En dat is dus het ding. Ik, ik ben daarna eh, heb ik een, een, een WOB-verzoek gedaan. Zo'n wet openbaarheid van bestuur. Daar kun je alle informatie bij overheidsorganen opvragen. Alleen ze geven de helft van de tijd geven ze geen antwoord, maar dat is een ander verhaal. Of geen echt antwoord. Uh, maar dan heb ik ook gevraagd van, nou hoe vaak, op het moment dat jullie zo'n inval doen, op basis van een melding van melden is dat anoniem, vinden jullie niks? Hè, dat vind ik sowieso, hè, drugs zou legaal moeten zijn, maar even los daarvan. Met andere woorden, hoe vaak wordt het onterecht gebruikt in de zin van, dat het gewoon uit pesterijen of wat dan ook wordt gebruikt? En toen bleek dat dat 80% was. Bij 80% vonden ze niets. Dus de kans is heel groot... Dat het gewoon een best, bestrijd is. En wie zijn de andere grootste gebruikers van en Zet anoniem criminele Criminelen onderling. Die elkaar op die manier verlinken. Wat is de makkelijkste manier aan de concurrentie uit te sluiten? Uh, ja, ja, ja. uh, <laughs> um, ik. Moest, was eigenlijk nog oh, bezig met de uh, met, met chat <laughs> trouwens. Ja, dus, uh, Johan, Johan audience, audience participation man. Ja, dus is... er zitten nog hele lappe tekst hier die nog allemaal ah, benoemd worden. Dus ik, ik, ik zal even. Ja, de, de, de, de Facebook chat had ook nog over de. De ouders van het, uh, het uh, god, hoe noem je dat ook weer? De, de, de ongeïnformeerde groep, het midden, zeg maar. Uh, die hebben natuurlijk ook kinderen. En die bijvoorbeeld mm -hmm. niet naar sporten kunnen. Op die manier zou het hun toch moeten raken, weet je wel. We uh, hoeven nog niet meteen op in te gaan. Ik noem ze even nu allemaal. Mm -hmm. um, even kijken hoor. Uh, lockdown is uh, onontkoombaar. Uh, want boetes zijn uh, extreem voor de horeca, bijvoorbeeld. Uh, nou ja, daar hebben we Yoshi, die reageert ook. Jo, um, uh, je bent niet op Twitch. Nee, inderdaad, Yoshi. Uh, <laughs> <laughs> ik had het even iets eerder al uitgelegd. Met de... Een wachtwoord issue. Is ja, ik had een wachtwoord issue. Ik heb mijn wachtwoord veranderd. En alleen ik had het in de streaming software nog niet aangepast. Um, dan hebben we nog JF in de, in de YouTube chat, die zegt: uh, Even kijken hoor. Uh, niet alleen. Wacht even. hoor. Niet allen, niet meer stemmen voor de LP en een paar extra voor de Forum voor Democratie, uh, maar op een een of andere manier ook meer voor de VVD. Die snap ik niet. Um, het mediacircus is ook veel kleiner bij lokaal, lokale verkiezingen. Dus met minder geld en meer zelfinspanning uh, kun je sneller boven de rest uitkomen. Ja, noem maar eens. Ja, ja. Uh, uh, uh. inderdaad. Dat je keer bij de NOS aan tafel zit, dan uh, moet je wel echt uh, echt gekke dingen doen. Nou, wij hebben het meegemaakt <laughs> met, uh, met, uh, met in Utrecht. Uh, daar kwamen wij, ja, sowieso de kleine partijen. Die hadden daar een beetje zoiets van. Uh, ja, je wordt je, je krijgt geen aandacht bij de lokale omroep van Utrecht. Misschien één seconde dat je even je microfoon snel uh, onder de neus gehouden wordt, dan mag je ja of nee zeggen. Maar uh, voor de rest was het allemaal een onderontje tussen de, de grote partijen, zeg maar. En toen hebben wij, uh, als LP, hebben we toen uh, een actie gevoerd. Toen dus zijn we verkleed als, uh, Rick was verkleed als Supergrover. Zo'n Supergrover pak aan. En ik kwam verkleed als de Lodewijk de Zonnekoning. En uh, met een heel groot bord met iets erop. En uh, ja, de rest was ook allemaal verkleed. Dus we kwamen een soort uh, circus-echt, kwamen daar binnen lopen. <lacht> en daardoor vielen we heel erg op. <lacht> en toen hadden ze bij de, ja, bij de lokale omroep toch wel door: van oké, oké. En we kregen ook wel complimentjes van de andere kleine partijen. Van nee, hey, eigenlijk iemand die er wat van doet, weet je wel. <lacht> ja, precies. Uh, het is inderdaad ook een, een, een stukje opvallen als, uh, uh. als kleine partij. En ja, het probleem is, je bent nu voor of tegen het is, het is een heel gepolariseerde samenleving geworden, je ziet dat ook uh, eh, na de aanloop hey, tijdens lockdown de Amerikaanse presidentsverkiezingen wat daar gebeurde het is allemaal heel uh, voor of tegen, zwart of wit en ik denk dat de LP daar nou juist ja, een hiaat in kan springen, eigenlijk heb ik dat ze verteld, ja, D66 heeft dat ook een keer gedaan, He, de partij met verstand uh, wordt het nog steeds genoemd uh, ja, soms. Ja, toch, toch is het juist ook zo dat um, de LP, of het aan zich, is ook in heel veel uh, onderwerpen juist heel erg duidelijk of voor of tegen. En heeft wat dat betreft vrij duidelijke standpunten, juist door het radicale karakter van het Tibeterisme. En dat kun je ook juist in je voordeel uh, opbuigen. En ook als je kijkt naar de protestpartijen die de afgelopen tientallen jaren zijn opgekomen, hadden die ook allemaal vrij duidelijke. Um, ja, felle standpunten. Zelfs bijvoorbeeld een Volt, die dan ook even hè, in, in dezelfde categorie als D66 wat dat betreft valt, uh, had een hele duidelijke campagne die puur was gericht op duurzaamheid Europa. That's it. Ja. Dat waren hun belangrijkste thema's. En, ja, je uh, een, een, een kunt een, inderdaad een one-liner hebben of inderdaad één circulair thema van ja, hier willen we echt op inspelen. Uh, op inspelen, ja. Uh, je bent volksvertegenwoordiger, je, con je controleert het bestuur. Je moet goed bestuur uh, afdwingen. En ik denk dat dat, dat dat inderdaad, omdat dat iedere keer zo ideologisch is. Terwijl je zit in een, in een zwaar uh, gedigitaliseerde samenleving, heel technocratisch, dat je juist naar de bestuursvormen moet gaan kijken. Van uh, ja, kun je met je corona dashboard een pandemie afwenden? Kun je dan een computerprogrammaatje opstarten? En zeggen van, uh, ja, aan de hand van deze getallen kunnen wij, kunnen wij het beleid wel maken. Het is fucking stupid, weet je. Sorry, maar het, is de, het is niet van deze, de van deze de tijd. tijd. Oh, ja. ja, er was een ja, soort... De... Hoor uh... oh, oh. oh, mezelf? Ja. Hoor je mij nog? Ik hoor, ja, ik hoor jullie wel. Oh, ik denk dat Jasper even uh, Een issue was. Okay. Excuseer, Jij... ik had even een uh, verbindingsprobleempje. Uh, ja, ja. Uh, yeah. Het trouwens al een beetje donker, uh, Jasper. <laughs> ja, excuse. Me, uh, mijn lamp heeft is net uh, heeft een heel verkeerd moment uitgekozen om te begeven. Dus uh, ik kan hoger en even wat ergens anders gaan zitten. Maar, uh... ah, je kan misschien de zaklamp van je mobiel gebruiken. Dat, uh... Ja, dat zou ik inderdaad ook doen. Ik zo onder je zetten, dan krijg je net zo'n Bohemian Rhapsody effect. This <laughs> oh, is, <laughs> is the real life. <laughs> ah, het lastige is, ik ben nu aan het filmen met mijn, uh, met mijn laptop of uh, met mijn uh, telefoon bedoel ik. Oh, dus, oké. Okay, uh, nee, nee, okay. um, maar wel nog even om op dat issue uh, uh, terug te komen. Um, je hoeft wat dat betreft ook geen hele grote groep aan te spreken. Want als je uh, feitelijk kijkt, hè, um, het probleem is ook: je moet niet te veel een vriend willen worden. Als je kijkt, um, uh, je kunt beter hebben de situatie dat 80% echt een enorme hekel aan je heeft en je het meest verderfelijke uh, uh, op aarde vindt. En 5% je helemaal geweldig vindt dan dat 90%, 95% je prima vindt. Want niemand gaat stemmen op een partij die ze prima vinden. Um, en ik denk dat we daar ook van kunnen leren in die zin. Dat, dat zie je bijvoorbeeld bij een Forum, bij een PVV, bij een SP, allemaal dat soort partijen. Die roepen heel veel weerstand op. Maar juist ook die tegenbeweging. En ik denk dat je daar ook juist beter een issue kan zoeken, wat bij niemand op dit moment um, uh, door geen enkele partij vertegenwoordigd wordt. En waar misschien maar 20% van de bevolking voorstander is. Kijk, kijk bijvoorbeeld naar de coronawaatregelen. Volgens peilingen is het zo dat er maar 20% van de bevolking echt voor versoepelingen is. En van die 20% heeft Forum bijvoorbeeld een kwart gehaald. Wat ze vol op dat thema hebben ingezet. En dat is genoeg. Je, je hoeft wat dat betreft niet die, uh, die hele grote thema's te raken. Een kleiner thema waarbij je binnen dat thema een, een aanzienlijk deel van de kiezers uh, pakt. Is al genoeg. Je kan ook gewoon de VVD nadoen, dus je belooft van alles. Dus in dit geval zegt de LP, wij zijn 100% voor vaccinatie en als wij aan de macht komen, dan wordt iedereen helemaal volgepompt en nog gratis ook. En als ze eenmaal aan de macht zijn, dan doen we het gewoon lekker niet. Ja, dat is inderdaad sowieso wat politici doen, ze beloven. Ja, ja, ja. Ja, nou ja, goed. Uh, ik, ik denk dat er ook een bepaalde entertainment component in mag zitten. Zoals je al zegt van uh, een keer een pakje aan doen of zo, weet je. Gewoon eens laten zien van wat is het? Wat is goed bestuur? Een goed bestuur is dat je je in de materie vast bij. De documenten leest, uh, het beleid bekijkt, naar de cijfers kijkt. En, en een goede extrapolatie doet op wat zou er in de toekomst moeten gebeuren. In plaats van dat je, uh, zeg maar, ja, dat, dat, dat hoogvliegerige ideologische... Ja, dat is er bij mij wel af, weet je, dat hoeft uh, van voor, voor mij hoeft dat niet meer. En ik denk juist dat mensen dat heel erg kunnen waarderen. Zo van ja, we zijn niet achterlijk. Maar we laten ook een beetje zien dat het een showtje is geworden, weet je wel. Het, het, het hele politieke circus natuurlijk. En dat was wel de reden voor mij om uh, bij de LP mee te gaan doen. En daar gewoon met mensen over in conclaaf te gaan. En ik heb interessante uh, uh, mensen gesproken. Die zitten daar nu in de Tweede Kamer uh, of gingen ervoor. Uh, die stonden op de lijst. In die tijd, dat was uh, zes jaar geleden, dat zijn carrièrepolitici, waarschijnlijk. Op wat voor manier dan ook. Maar nou ja, ik heb ze wel toen gesproken... en, en ook over, over thema's met ze van, van gedachten kunnen wisselen. Dat was best leuk. En ja. Uh, ja, dat gaat nou de Tweede Kamer in. Uh, die, uh, die nummer drie van de CDA... die Anne Kuik volgens mij. Die was toen lijsttrekker uh, hier in Groningen. Wieke Paulusma voor de D66... Uh, die uh, was daar toen. En Jimmy Dijk was ook bezig landelijk... maar die heb het niet gered... want ze speelt maar acht zetels... en hij, moest, hij stond op plek tien... Dus ja, er komt ook weer een nieuwe generatie aan. Laten we hopen dat ze, dat ze eens een keer leren dat ze niet de hele dag naar een computerscherm moeten kijken. Zij moeten juist wel buiten zijn. Zij moeten met mensen praten. Zij moeten in de winkels rondlopen. Zij moeten weten wat er, hoe het werkelijk leven gaat. In plaats van dat ze Ja, maar daar zitten, we, daar zitten we in het probleem van de, Nederland, de manier hoe in Nederland het stelsel is ingericht. Want hoe in Nederland het stelsel is ingericht ligt de werkelijke macht. En als je bijvoorbeeld naar de VS kijkt. Hè, in de VS daar is recentelijk nog de WIP uh, is afgezet doordat de uh, bevolking in de primary al op een andere kandidaat stemde. En in Nederland is dat onmogelijk. Hè? So, so stel je zou op, op, bij de VVD, uh, iedereen zou op allerlei andere kandidaten stemmen dan Rutte, en Rutte zou drie, drie stemmen halen, zit hij er nog steeds in. Waarom? Ja. Omdat in Nederland bepaalt uh, een partijbestuur feitelijk wie er op de lijst staat. Dus wie staan er op de lijst? Dat zijn vriendjes van het partijbestuur. En dat geldt. Eigenlijk op alle niveaus, hè, van, van de gemeenteraad tot aan de Provinciale Staten, tot aan landelijk, zijn het altijd vriendjes van dat specifieke bestuur. Of van die commissie, of nou, dat, dat soort dingen. En daar zit ook de kern van het probleem van, de, van het Nederlandse systeem. Um, en ik vrees dat je er dat ook niet zomaar uitkrijgt. Nou, nee, nee, nee. nee, maar goed, het, het, zoals ik begon, het, het, het propageren van goede mm -hmm. volksvertegenwoordiging. Uh, mm -hmm. Onafhankelijke volksvertegenwoordiging. Zo van ja, we hebben er hier ja. één weer LP zitten, die vindt dit, en die ander vindt dat, en toch gaan ze naast elkaar in de kamer, zouden ze gaan zitten, om gewoon bestuur, bestuur aan zijn taas te trekken. Ja. Maar zo was het als je oorspronkelijk die toch ook... Als hij dat vindt. En je hebt dat overkoepelende idee van het non-agressieprincipe, van ja, daar moeten we gewoon voor tekenen. Dat is het libertarisme in een nooddop, hè? Oorspronkelijk was het toch ook bedoeld dat uh, iedere parlementariër was een. Een volksvertegenwoordiger die met ook vrijheid van geweten dan in die ja. kamer zou zitten en dan ja. uh, gewoon... Er werd, in de, er werd in de campagne zelfs geopperd. Uh, voor mij was het Klaver die dat begon te roepen. Dat was in dat debat, heb ik het gezien. Dat die zei van als het gaat om uh, uh, hè, voltooid leven en abortus en al dat soort dingen. Dat er wel hoofdelijk gestemd moest worden. Dat iedereen naar zijn eigen geweten mocht luisteren in de kamer. En dat op die manier eventueel een meerderheid of een minderheid voor een idee zou worden opgehaald. Hij heeft dat gewoon in het verkiezingsdebat geroepen. Tegen die man van de uh, ChristenUnie volgens mij. Dan denk ik, van, ja, als het over dat thema kan, dan kan het over allemaal. Ja, maar tot, ja, dat het is nou zelfs zo ik, in de grondwet. Uh, wil zeggen, en, en dat, dat laat, laat ook zien hoe weinig onze grondwet waard is. Want, ja, uh, want als je ziet dat in de praktijk, maar het staat inderdaad, zonder last of ruggespraak. Ja, uh, en dat wil zeggen inderdaad, zonder dat uh, uh, anderen bepalen wat jij stemt. Dat is letterlijk wat het betekent. Ja, we ja, hebben ja, heel, lang geleden, ik heel lang geleden, heel lang geleden hebben we een keer Geert en Waling in de uitzending gehad. Die heeft daar ook zelfs nog een boek over geschreven. Die, die weet het ook heel mooi uit te leggen. Ik weet niet, jij, jij kent Geert en Waling, denk ik? Uh... Ja, oké. Okay. Ja, ja, ik zie iets knikken. Ja, van Nou, ja, niet persoonlijk, maar. Uh... Ja, nou, ik ken hem nog van de lokale omroep. We zaten met hem bij ja. de, vroeger bij de, dezelfde lokale omroep. Dus uh, hij is hier ook als geweest. Leuke jongen hoor. F, uh, ja, ik... Hij weet er heel veel van. Ja. dus, uh, ja, dus die, die, had, die had het ook uitgelegd wat er, wat er allemaal fout is gegaan door die, door die partijpolitiek ook hè? dat de mensen dan uh, eigenlijk moeten stemmen wat, wat de partijen uh, vertelt te moeten doen terwijl dan zie je zo iemand als uh, Pieter Omzicht. dat is dan gewoon echt zoals het be eigenlijk bedoeld is weet je wel ja, ja. ja precies hm. en die man haalt vijf zetels in zijn eentje ja, en als die, um, ja, terwijl de, de nummer 1, Hoekstra, geloof ik, die, uh, die had er meer zelfs, hè? Dat had er ietsje meer, ja. Uh, uh, ja. Maar als hij uh, niet bij de CDA had gezeten, dan had hij er, uh, lust, rustig 23 kunnen krijgen. Uh, yeah. Ja. Ja, goed, ja, maar, uh, ja, ik denk, uh, want je zei dat je tot 9 uur. de Ja, tijd. ik zag inderdaad eruit, dus ik. Uh, we we de doen de nog wat nieuwsberichten zo, joh. Ja, we hebben nog wat nieuwsberichten. Kun je jij nog wat het ik weet niet of je nog een laatste ja. dingetje wil zeggen voordat je vertrekt? Uh. Um, het enige wat ik, wat ik in ieder geval wel even wil benoemen, is, uh, is dat ik hoop dat, dat er een, uh, bij de LP in ieder geval een goede evaluatie komt, dat er wat meer aandacht daarbij ook komt naar um, andere verkiezingen dan alleen de Tweede Kamerverkiezingen, want dan is het gewoon veel lastiger. Mm -hmm. En um, uh, dat ik ook hoop dat er gezocht uiteindelijk wordt naar wegen waarbij alle libertariërs. Van klassiek liberaal tot anarcho-kapitalistisch. Toch verenigd kunnen worden. En ik denk dat dat kan. Door enerzijds te, te werken aan die lange termijn visie. Dat zie je bij heel veel andere partijen gebeuren. Ook bijvoorbeeld door denktanks. Maar ook die discussie. Die kun je zelf als partij ook vast faciliteren. En anderzijds die korte termijn plannen. En, en je stapjes daar naartoe. Waarmee je toch die uh, klassiek liberalen meekrijgt. Ik denk dat dat elkaar niet hoeft uit te sluiten. Uh, en, uh, en ik hoop dat daar uh, dat in ieder geval wordt meegenomen. Goed, ja, dankjewel. En ik uh, ja, wens je in ieder geval uh, nog veel succes met jouw... Uh, ja, al jouw activiteiten. Dankjewel, <laughs> Jelup. <Dankjewel. laughs> ja. ja. Hoi, hey. hey, hoi, hoi. Fijne avond. Ja, nou goed, ja, dan gaan we naar de berichten toe. Ik zal even dat standaard blokje van Goud, zilver Bitcoins... zo even achter... Ja, heb je, niet, uh, heb je niet nog wat in de chat of zo? Moet nog reageren? Nee, er is verder niet meer in de chat gereageerd. Uiteraard uh, mogen de mensen gewoon nog in de chat uh, reageren. Ik... Uh, Hou ja. het allemaal bij. Opmerkingen over mijn uiterlijk zijn ook toegestaan. Het is vrij het radio, hè? Kom aan. Ja, ja, ja, ja, ja. uh, even kijken, hoor. Kun jij dan de, de bericht even opzommen, als je wil? De, de, de, de, nou, dan hou ik even de chat in de gaven. Oh, een hoor. Even uh, berichten. Ik had er net zo'n lijstje. Ik kan in ieder geval mededelen dat uh, Imre, die kan helaas niet meedoen. Die had ik nog even uh, gevraagd, ook, erbij ja, te komen. Van Peter hebben we niks meer gehoord, maar die zal het wel heel gezellig hebben daar in Oekraïne. En uh, Yoshi is weer druk met zijn sabbatical uh, bezig. Ik kan wel even melden dat Yoshi is weer uh, actief met zijn, uh, met zijn show Honkler Hangout. Dat heeft alles te maken met uh, Liebeland. Liebeland die heeft uh, in april weer hun verjaardag, 13 april geloof ik. Dan zijn ze van de sterbeel stieren. Ja, ik weet het niet. <laughs> Wat een vraag, joh. <laughs> <laughs> Dat is gewoon een grapje. <laughs> 13 april. Nee, Volgens mij bord... wel, ja. Mij wel. Of ram. Wat ben je dan nog ram? Oké. Okay. Ja, ram loopt ah. van 21, toch? 21 maart. Oh ja, de 21ste zit de grens, ja. Dan, uh, inderdaad. Ja, dus... Uh, ik, ik ben er niet zo in thuis. Maar ram, dan zijn ze oorlogzuchtig, hè. Want de ram is... Uh, dat was de, de, de, de, de Romeinse of Griekse god van de oorlog. Bafelmet, toch? En dat is een geitje. Ja, ja, ja. Nou, nou maakt de, niet uit. Het maakt niet het uit. Het maakt uit. nog iets over crypto-koersen. Ik weet niet wie dat leuk vindt. Nee, ja, doe even die koersen doe ik even niet. Maar we hebben al twee crypto -berichten. Uh, ja, okay, maar, wel twee maar... crypto-berichten. Ja, dat is ik weet niks van crypto. Nee, maar lees maar voor en dan lukt het wel. Oké. Okay. Dan gaan we. Moment hoor. Ik heb hem aangeklikt. De burgemeester van uh, Miami wil een Bitcoin-hub zijn. Oh, de burgemeester wil een hub oké. En volgens mij wil hij dat Miami een Bitcoin-hub is. Ja, precies. Hij wil dat zijn zodat je een Bitcoin-hub wordt. Ja, ja, ja. Nou ja, dat betekent dat je daar dus belasting mag gaan betalen in Bitcoin. Dat je dus hè, dat de overheid in Bitcoin gaat eigenlijk, uh, waar ze dat normaal niet doen. Vond hij het wel een idee? Ja, eigenlijk is het gewoon van, uh, hij zit heel veel geld wat uh, nou uh, niet kan worden door de overheid. Dus dan denkt hij, hé, hey, laten wij hier de Bitcoin-hub worden, want dan kunnen wij dat als belasting naar ons toe harken. Ja. Beetje het of... idee dat dat erachter zit. <laughs> geld is geld, hè. Je moet het ergens naar ja. halen. Ja, het is wel leuk dat dit het inderdaad als geld uh, accepteert. Dus, uh, ja, dat is ja. dat prima? Als al die mensen daarin, dat is nogal een, een sunshine state natuurlijk, Florida. En uh, als mensen daar leuk selfies willen maken, van uh, een Instagram-post op het strand en zo. En een beetje met bitcoin aan de gang, dat klinkt wel goed. Het lijkt me wel iets voor, dat lijkt me iets voor Florida inderdaad. Nou, nog stemmen leren tellen. Ja. Ja, ik zou daar inderdaad wel met al mijn Monero naartoe willen gaan. En dan zeg ik gewoon, ja, ja ik heb uh, de inkomstenopgave Ja, ik heb twee Monero, uh, dat is van mijn inkomsten. Ja. Over die okay. andere duizend hoef ik dan niet te vertellen, want dat kan je toch niet zien. De Monero is, het mooie van Monero is dat het uh, behoorlijk anoniem is. <laughs> ja, uh, uh. Ik heb een uh, link weer aangeklikt, maar hij verschijnt niet. Oh jee. De Bitcoin aanbieder vecht met DNB over registratieadressen. Ja. Ik kan het wel even uitleggen hoe dat zit. Uh, je moet, ja, dit is best wel belachelijk hoe dat zit. Uh, ik, ik, ik had dus dus ook omdat ik, uh, ja, ik, ik wissel nog wel eens om. En soms doe ik het gewoon op de officiële manier bij BTC Direct of zo. Dan wissel ik wel eens crypto om naar euro's. En in één keer kreeg ik het een hele gekke bericht dat ik dus een screenshot moest maken van mijn wallet. He, waarom zou je dat doen? Maar ja, dat werd dus gevraagd, dus, dat uh, mm -hmm. heb ik dan ook maar gedaan. Maar goed, ja, de, niet, ja, dus voor, uh, voor die bedrijven is dat echt PNR's, want ze moeten extra mensen inhuren om al dit soort dingen te doen, weet je wel. Het is dus gewoon een hoop extra werk en ze moeten ook nog eens juristen bijhalen. Mm -hmm. En, uh, ja, en de regels waren al zo dat je al je paspoortgegevens moest uh, overhandigen en zo. Dat het dat heeft het alles. Nee? Uh, trouwens, er was een bank uh, waar ik uh, dan uh, een rekening heb. Uh, en die moesten mijn paspoort hebben. Dat kon allemaal heel makkelijk via mijn smartphone. Maar ik heb dat ding wel 26 keer ingescand voordat het een keer lukte, zeg. Regel je ja, ook. Okay. Maar goed, um, ja, tuurlijk. Uh... Nou, ja, ze gaan dit dan aanvechten, maar dit een, een, een, een punt is van, uh, je moet een, een walletadres van een, van een crypto wallet. Uh -huh. uh, ja, dat is geen, geen bankadres, dat is een uh, portemonnee eigenlijk. Dus uh, jij, de, de DNB hoeft ook niet te weten wat er in jouw portemonnee zit aan bankbiljetten. Dus waarom zouden ze wel moeten weten wat er in jouw wallet uh, aan crypto's zit? Snap je? Ja. Dus dat, dat hebben ze wel een goed punt. En in ieder geval, ze gaan dan een rechtszaak, uh, is daar nu over gaan. En uh, volgende maand is dan de uitspraak. Dus uh, ja, dat vind ik wel mooi. Nou, we wachten dus spanning af op de uitspraak. Ja. Um, we houden jullie in ieder geval op de hoogte. En we hadden nog meer DNB-berichtjes, want uh, ja, die, die lui die zit er niet stil. Uh, ik heb het idee dat, ze, uh, ja, dat bij de DNB, want ik, ik, dan ga ik, ik, heb, ik heb een paar berichten. En ik mm -hmm. zat zo te kijken van uh, gewoon bij uh, ja, gewoon DNB en dan bij Google News uh, zat ik even te zoeken. Toen dus zag ik dat ze gewoon bijna dagelijks een paar persberichten eruit gooien. Daar zijn we eigenlijk overal een mening over. En dan moet ik me wel een beetje denken aan ons libertariërs. Dat wij in de comments-sectie van de NOS of de AD of uh, een andere kranten uh, al hele libertarische manifesten aan het posten zijn. Zo zijn hun dus uh, iedere dag ook bezig uh, commentaar te geven op het nieuws. <laughs> En dat sturen ze dan als een persbericht, uh, net als het feit dat ze commons doen, sturen ze dan als een persbericht uh, de wereld in. Want het is eigenlijk allemaal een beetje, uh, ja, op het nieuws. Uh, ja. <laughs> ik heb hier, even uh, kijken... Wat oh, heeft de oh, TNB of... nog te vertellen op dit moment, uh, eigenlijk? Ja, daarop. Dat is eigenlijk niks. Is eigenlijk zitten ze de hele dag een beetje koffie te drinken en de krant te lezen. Ja, en ik dacht ik vind... er eentje, hé, hey, we hebben een persberichtaccount, uh, laten we daar gebruik van maken. <laughs> Dat hangt een beetje aan de ECB natuurlijk. Ja, ja. ze hebben geen fuck te doen. <laughs> nee, ja, dan moet je dat soort dingen gaan doen. Precies, dat doen ze nu dus. Het is gewoon een, uh, ja, een reageur maar... is Ja, dat geven ze hier ook toe. Dat krantenberichten zijn een relevante bron voor het monitoren en voorspellen van de economie. Dus die zitten koffie drinken in de kranten lezen. En dan hadden ze ook nog bedacht dat de maatschappelijke dienstplicht tegen het zorgtekort wel nuttig zou zijn. Ja, uh, uh. Ik snap niet waar een bank zich mee bemoeit, maar het zal wel weer? Ja, wie hebt ze andere berichten nog niet gedaan? Ik bedoel, als je geen genoeg van de DNB kan krijgen, heb ik ook nog een link gepost. Dat gaat gewoon even naar Google News toe en dan uh, alles van wat de Google News de afgelopen week gepost heeft. Ja. Kijk, wat stond er allemaal bij? Nee, wat hebben ze allemaal nog meer gepost? Even. DNB is kritisch over een wet voor, uh, opkoopbescherming. DNB meet stand-economie met, uh, woorden uit de krant. Oh ja, dat is hetzelfde als wat we net hadden. Ze dus doen wat frappante, oh ja, geen stijl, geen staal is er inmiddels ook wel achter. Dat ze, uh, <laughs> dat ze heel overuiverig zijn met de uh, persberichtaccount. Uh, DNB doet frappante uitspraken. Even kijken hoor, de afgelopen week hadden ze echt overal een mening over hoor, dus uh, dit is alweer een paar dagen later, maar ze hadden ook wat te zeggen over het klimaat, over de woningen, over, uh, nou, over alles hadden ze eigenlijk een mening. Ja, nou ja, hartstikke goed voor ze. Ja, leuk, leuk. Goed voor dem hartstikke leuk, een mening van de Nederlandse bank. <laughs> ja, ja. alsof we erop ja. zitten te wachten. Maar het was mij totaal ontgaan, dus uh, kennelijk moet je al heel nieuwsgierig zijn, uh, of uh, uh, nieuwsworthy, om, om dat uh, te zien, want uh, ik heb er niks over uh, gelezen. Het is totaal allemaal voorbij gegaan dat de Nederlandse bank uh, iets vindt. Ja, nou, ze verkopen meningen, ben je erg leuk. Misschien ja. kunnen ze het beter op Facebook posten of zo'n page aanmaken of zo, het daar gewoon neerzetten. Ja, maar een keer verloopt dat natuurlijk dat persberichtaccount. account. Hè? Dat moet je volgens mij ook ieder jaar weer verlengen. ja. ja. ja ik ja. heb zelf geen persbericht account. Nee, maar ik weet dat toen de LP heeft dat gehad. En toen bij de lokale omroep hadden we er ook eentje. Dus ja. toch wel een kostenkost. Um, ja, goed. Nou ja, dan gaan we even naar. Uh, er is een hashtag in het leven geroepen. Volgende bericht. Vertel. Volgens uh, Twitter moet het niet om zich, maar Rutte een functie elders. Dat is de hashtag. Uh, Rutte functie elders. En Twitter Daar is het toch gewoon een... van Facebook? Nee, nee, nee. Twitter is uh, niet van Facebook. Het is een apart bedrijf. Oh. Ik ben wel oh. al bij beurs genoteerd. Maar vindt het bedrijf nou dat Rutte een andere functie moet hebben of de mensen op nee, Twitter? Nee, de mensen op Twitter, ja. Uh, dat, dat is uh, dus leuk, want dat vind ik een fundamenteel probleem is dat namelijk het nieuwsbericht, dus Twitter zegt dit nee, Twitter zegt niks het bedrijf Twitter gaat niet beginnen over wat dit en andere functies. de mensen die een Twitter account hebben en in Nederland wonen en die hebben een hashtag bedacht en dan gaan ze met z'n allen zitten tweeten ja. en dan lijkt het in één keer heel groot en dan komt het in de pers en je ziet het ook met de corona pandemie of epidemie Iedereen heeft er een mening over en dat zit maar op, tegen elkaar aan te mouwen op Facebook. <laughs> de mooiste was nog van, <laughs> van Dan staan er een paar mensen op het Malieveld of zo, en dan is het van, nou ja, dankzij deze mensen zitten we nog langer in lockdown, want nu gaat het virus zich keihard verspreiden. Het is totale bullshit. Maar je leest, het gewoon, je leest gewoon mensen verzinnen dit. En die zetten het op Facebook. Ja, ja. Nou ja, ik ben totaal anti-censuur. Dus we moeten het maar vooral blijven doen. Want ik ben er gewoon niet voor dat je dus een soort, van een, een soort van bekwaamheid moet laten zien. Voordat je je ergens in gaat mengen in een discussie. Dat kan allemaal op die social media. Maar ja, Rutte functie elders, daar had, je, daar had je toch even de kans, of niet? 17. Ja, uh, ja, ja. Ja, ah, dat hebben we niet gedaan. hij blijft wel zitten. Jammer Want na joh. Na de verkiezingen dat ze dan met die, in één keer met die middelvingers komen. Hè? Dus, uh, ja. Dan beseffen uh, de mensen in één keer dat ze genaaid zijn. <laughs> maar er wordt nog wat in de chat gezegd over het vorige. DMP uh, ja? DNP heeft gewoon een stage die niks te doen heeft. <laughs> dat zou inderdaad ja. goed kunnen, ja. Het wordt vast een leuk stageverslag. <laughs> niemand dacht dat het Jaap Knot was. <laughs> Klaas Knot, Klaas Knot ah, stag, stagiair van Klaas Knot, die mag Goed. even met, uh, met het, uh, inderdaad, dat, uh, dat persdingetje aan de gang. Dat was gewoon de schoonmaker, dat kan ook nog. Als, oh, als iedereen naar de koffieautomatis omdat de schoonmaker even langs moet komen, gaat die zo achter de computer weg zijn mening geven. <laughs> ja. Nou... Um, ja. Rachel, dus helemaal mee eens, Twitter, helemaal mee eens. Ja, ja, ja als het aan ah. mij ligt ook. Maar, uh, um, ja, burgemeester, politie en OM, oftewel de driehoek die uh, van Amsterdam uh, aan de eerste kamer stem tegen de kraakwet. Ja, 2010 was die toch? De kraakwet. Dat zo vlaag, lang vlaag vlaag, vlaag, vlaag. Ja, ja, dat is alweer tien jaar geleden. Maar er zijn uh, heel veel woningen uh, van nu leeg. Mm -hmm. En ja, wij hebben dat al de hele tijd geroepen hier natuurlijk. Van, uh, hier smaakt het bijna onmogelijk om te verhuren, weet je wel. Uh, we hebben ook een, uh, een pandjeseigenaar in de uitzending gehad van de week. Of, of tenminste niet van de week, uh, twee weken geleden geloof ik. Ja. En die, uh, ja, die vertelt ook van... Uh, van je moet dan een warmtepomp uh, verplicht in, uh, installeren, er moet, uh, alles moet verduurzaamd worden, er moet geïsoleerd worden. En, maar je mag ondertussen je huur niet omhoog gooien, weet je wel. Dus, ja, maar het, moet, het geld moet wel, toch wel ergens vandaan komen. Dus, ja, ja dan, dan laat je het maar leeg staan. Dus uh, ja, mag het ook niet aan ergens, zeker in Amsterdam, mag je bijna niet aan Airbnb doen. Dus uh, ja, En, en als je, sowieso als je het wil verhuren moet je al een hele berg regels voldoen. Dus ja, het is, uh, het is niet gek dat er dan heel veel leeg staat. En dan zegt ze, ja, er staat zo veel, veel leeg. Nee, uh, ja, kijk, het aantal kaken in Amsterdam is na nou, deze aanscherpingen met 80% afgenomen. En dan moet je hier de harde cijfers even kijken. Er werden in 2019 86 panden gekraakt in Amsterdam. Oké, okay, het gaat nog steeds door joh. Nou ja, voor. En het afgelopen jaar nog maar 15. Dus dat is een grote daling. Maar het maakt niet zo heel veel uit of je 86 of 15 panden gekraakt hebt in een, in een dergelijke stad. Tel eerst het aantal panden in Amsterdam maar eens. Ja, ja. Dat is extreem veel. En er wordt, dit is zo'n marginaal probleem, het kraken. Ja, Weet je? Ja, Omdat het jouw huis is, hè? Ja, nou ja, goed. Als mijn huis gekraakt wordt. Ja, ik woon er zelf. Ja, maar stel dat jij toevallig een huis hebt waar je maar niet van afkomt, weet je wel. Dus uh, dat kan ook nog eens zo zijn, dat je een historisch pand hebt en uh, door, door allerlei regels uh, ja, kan je er niks mee, maar het, het verkopen is ook een probleem, want niemand wil het van jou kopen, want die weet van alles wat ja, Dus dan heb je in deze stad, ja. in Groningen heb, heb je twee organisaties, dat is Antikraak, en die regelen allemaal voor bewoning en bezetting en dan halen ze nog wat geld uit. Mm -hmm. En uh, dat zou je als eigenaar van een woning, of, of een woning die je niet kunt verkopen, ja, uh, de waarde blijft wel, mm -hmm. en dan kun je er nog wat geld uithalen. Ja, gewoon, een, uh, maar ik, ik, ken ook weer, um, ik ken ook weer, dat heb ik ook weer gehoord van een vriend van mij, die heeft, uh, die heeft een niet-antikraak gedaan, maar wel iets soortgelijks. Dus hij heeft eigenlijk met, uh, met medewerking, met... Met hulp van een uh, van, van onder. Wat was het nou ook alweer? Een projectontwikkelaar. Heeft hij dus woningen, zijn woningen gekraakt? Met zijn toestemming eigenlijk. Mm -hmm. en dat deed die man omdat hij geen zaken meer wilde doen met uh, anti -kraken. Want daar had hij hele slechte ervaringen mee. En ja. hij kende die jongen, hij zei: nou, Hij is een nette jongen en hij kan goed mensen inschatten. Als jij nou goede studenten weet te ronselen die dan in mijn panden willen zitten. Onder de voorwaarde dat ze het allemaal heel netjes achterlaten. Dan, uh, dan, dan mogen ze bij mij uh, gewoon de sleutels komen ophalen. Dus dat heeft hij toen gedaan. Dus, uh, ja. ja, en het, uh, er is natuurlijk altijd nog een bepaald recht op, uh, ja, recht op volkshuisvesting in Nederland. Mm. Volgens mij is dat redelijk diep verankerd. En, uh, ja. Alleen uh, ja, bij sommige mensen gebeurt dat niet of zo. En ja, als je kijkt naar de, de vroegere krakersrellen. Het is ergens wel een mooi dingetje, weet je, dat mensen gewoon zeggen van ja, als het niet gebruikt wordt, dan is het, uh, hè, dat is... Uh... Ja, maar ik zou ook nee. zeggen van kijk naar de reden waarom wordt, wordt het niet gebruikt. Want het is natuurlijk niet logisch dat je een woning leeg staat, laat staan terwijl er heel veel mensen willen huren. En ja. dat komt juist door die regels, die, doordat ze het zo moeilijk maken om het, <lacht> uh, dat ze het huren gewoon zo moeilijk maken. En ook mensen ja. die dan verhuren, schelden ze dan uit voor... Uh, ...voor uh, huisjesmelker, weet je wel. Terwijl, ja, je bent gewoon... ...mensen in dienst aan het leveren. Moet je kijken waar die woningcorporaties... ...op dit moment mee bezig zijn. Ja, ja. Een van die jongens van de SP, dus uh, die was daar... ...een hele tijd, uh, die is hier in Groningen... ...redelijk actief geweest. Als ik kijk... ...die mensen leven in beschimmelde woningen, weet je wel. Ja, die, ja, ja. Die, uh, die mensen doen niks. Die, tenminste, de, de, de volkshuisvesting... ...doet niks. En uh, ik heb me toen ook... ...ingeschreven... Uh, ...om daar eens een keer uh, wat informatie over te krijgen... Word je in verkiezingstijd zes keer gebeld door de SP of je wil stemmen op ze. Dat dan weer wel, want je hebt je telefoonnummer gegeven. Maar uh, het feit is dat die, dat die uh, uh, verhuurdersheffing, die komt gewoon bij de huurprijs op. Ja. En dan vervolgens gaat hij in toeslagen weer terug. En uh, een vestzak broekzak verhaal, zoals ik, dat, uh, zoals ik die man erover sprak. Ja, dan heeft hij gelijk in. Het is, uh, het is een bepaalde manier van administreren van zaken, ook hoe je een pand moet verhuren enzovoort en uh, welke voorwaarden het moet voldoen. Het gaat in tegen het voluntarisme, van ja, als ik een huis zie en ik denk van ja, oké, okay, het is bagger, maar het kost geen kloot en ik, ik maak er wel wat van, ja, dan zou dat mijn recht moeten zijn. Hmm. Om dat contractueel vast te leggen met de eigenaar van die woning, om dat voor een uh, lage prijs te huren. Het moet gewoon kunnen. Ja. Alle, alle regeltjes en klimaat en al dat soort dingen, ja, het is natuurlijk een, een totale nieuwe bedrijfstak, die duurzaming. En uh, dus er gaat, gaat grof geld in om. Uh, warmte, pompen en weet ik veel niet allemaal. Dus ja, die markt die wordt beschermd. Ja, Lijkt me duidelijk, uh, het, is de, het is de toekomst. En ergens is het niet verkeerd dat je een, naar een duurzame toekomst gaat kijken. Ja, renewable energy. Maar ja, ook voor de. Uh, als er nog kijkers en luisteraars zijn. Schaarste, schaarste. is de manier waarop je winst maakt. Als energie. Uh, niet meer schaars is. Dus het zou gewoon renewable zijn. En je kunt gewoon altijd een, altijd een beroep doen op je energie op stroom. Dan pleurt er een markt weg. Dat gaat niet gebeuren. Dus t, wat je nu ziet is precies het resultaat daarvan. Het is zo loop, Ja, zwart. Ik kijk daar niet van op. Uh, ja, tuurlijk, voor ik, ik bedoel, ik ben nog steeds hartstikke voor. Weet je, af van de fossiele brandstoffen. We hebben ze niet. We hebben al het gas hier uit het uh, veld gepompt achter mij. Uh, ja, dat is die kant op. Ja. En nou hebben we niks meer. Dus dan zul je iets moeten verzinnen. En uh, ja, een on Nederland ondernemersland uh, weet uh, zichzelf weer goed uh, te bedelen in deze. Terwijl mensen die om een woning zitten te springen. En uh, ook gewoon goed willen wonen, zeg maar, een beetje betaalbaar. Ja, nee, die zitten gewoon uh, met puffjes en zo, omdat er allemaal schimmels in die woningen zitten. Ja, ik heb al die verhalen wel gezien. It's nasty, you the have not. De havs en have nots. En dan zullen het spijtje zo blijven spelen. Zullen we er nog eentje pakken? Een ja, Urk. He? Ik zit er weer, uh, weer heftig aan toe. Uh, volgens, mij, volgens mij was het inderdaad uh, geen stijl die even langs kwam op een mooie zondag. Nou, kijk. Met Pasen in aantocht vind ik het toch mooi dat uh, kerkgeweld geweld <laughs> plaatsvindt tegen hè en dat er een hele christelijke traditie <laughs> op een rot uit, uit de tempel wegwezen. Hier doen we wat we willen. Dit is, een, uh, uh. dit is een gebedshuis. Het aangezicht van god, je hebt niks te bemoeien. De overheid hoort hier niet te zitten. En de banken niet. En de handelaars niet. Yeah. Dus wat dat betreft, uh, ja, leuk. Maar... Ik wil zeggen, het is wel heel irritant als je steeds zo'n microfoon in je sniffert krijgt. Terwijl je niet op zit te wachten. Maar uh, ja, natuurlijk praat ik het geweld natuurlijk ook niet goed. Er zijn andere manieren om een, uh, om een microfoon weg te wuiven. Ja, maar dat is omdat mensen gewoon altijd direct meteen opgefokt zijn. Nou, het was het begintijd van geen stijl. Zag je ook dat uh, politici zelfs zo reageren, hè? Mm -hmm. Die wisten zich helemaal geen raad mee. En er werden zelfs cursussen aangeboden van hoe om te gaan met geen stijl. <laughs> Ja, maar wat ben je dan voor politicus? Ja. ja die, die, inmiddels krijgen die allemaal zo'n cursus. Van oké, okay, als die, die, die lijf van pauwnieuws te staan. dan moet je gewoon vriendelijk blijven lachen. Maar uh, ja, het is, uh, ja, het is gewoon de natuurlijke reactie. Hè? Dat, dat weten die mensen van geen stijl ook wel. <lacht> ja, en is het ook niet. Ja, weet je, ik bedoel, je hebt natuurlijk. Ik, ik ben niet zo'n zo groepsdier. Maar je hebt natuurlijk bepaalde groepen. waar bepaalde codes. ...heersen. En als ik in zo'n groep... ...een beetje relaxed uh, mijn babbeltje wil maken... ...of daar aanwezig wil zijn... ...dan moet ik me een beetje aan hun code houden. Anders ben ik niet welkom. En dat vind ik meer dan terecht. Ja, ja, ja. Als, ik, als ik er niks mee heb... Ja, dan, moet ik er ook niet gaan, uh, ...dan moet ik er ook niet gaan lopen rotzooien. En uh, onder het mond van vrij journalisme... ...het is natuurlijk ook gewoon een stukje sensatie zoeken. Hè? Nee. Een, een kerkje, in urk... ...waar de mensen uh, uh, het niet doen... Uh, ...de coronamaatregelen niet naleven en dat wordt meteen weer uitvergroot over hoeveel man hebben het er, hoeveel mensen passen er in een kerk, max duizend. Ja. Uh, dat is niks, het is het is, het is marginaal. Ja, ik Net zeg het zelf over... ook als die mensen graag met, met elkaar daar willen zitten en ja die, die, die zijn dan niet bang voor corona want ze hebben een oh, god. Prima joh, ik, ik ben ook niet bang voor corona, maar ja, ik zie dat dat gewoon een griepje, maar. Uh... De engere ziektes springen over in de kerk dan corona. Maar... Ja, religie bijvoorbeeld. Maar zul je toch ook, ook niet zien. Maar je mensen hebben het recht om dat te doen, vind ik. Ja. En, dan, en dan meteen de pers erop afsturen en dan, dan moeten we nog zo'n sensatie zoeken. Ja. Ik, vind, ik, ik blijf het wel mooi vinden. Van ja, ik denk dat als ik er met een microfoon heen zou gaan, ik zou ze rondvragen van goh, waar, wat is nou jullie idee hierachter? En gewoon open het gesprek aan te gaan. Zonder meteen met zo'n... We waren in Leeuwarden ook voor de LP. En daar liep ook wat, wat pers rond. En je ziet die blik in hun ogen. Dat zijn sensatiezoekers. Uh. Die man die door die auto wordt aangereden. Die moet gewoon zijn bek houden. Want hij heeft zijn few minutes of fame te pakken. <laughs> hij heeft gewoon... De, uh, de, de, ja, hij heeft... Hij heeft het podium. oh jee, dat is wel erg zeg. Dat ze hem met een auto aanrijden. Maar... Ah viel wel mee. Hij kon, hij kon, nog makkelijk aan de kant springen. Ja. Het is allemaal al een beetje. En dan er wordt dit genoemd als kerkgeweld. Ja, Vind ik wel een beetje ver gaan. Ja. Nou, in 2012 hadden we trouwens ook nog de, met de verkiezingen hadden ook nog de, de Pauwnieuws nieuws zo bij ons over de vloer. Dat zijn op zich wel hele gezellige gasten, hoor. Of geen stijl. Ja. Ik weet niet hoe ze toen, toen al voor mij toen al Pauwnieuws. nieuws. Dat is wel ja. heel leuk. Maar die, een van de jongens die liep ook, die vertelde ook tegen mij uh, van uh, ja. Ja, we knippen gewoon de leukste stukjes eruit, weet je wel. Mm -hmm. Ze hadden volgens mij in diezelfde verkiezingen ook nog Twan Mandels geïnterviewd. En ze hadden alleen dat lachje van Twan eruit geknipt. En dat helemaal achter elkaar gemonteerd. Dus alles wat hij zei, dat was eruit geknipt. Mm -hmm. Alleen dat, dat lachje van Twan, dat bleef. Dus je hoorde gewoon hem vijf minuten lang alleen maar lachen. <lacht> ik weet niet of je die wel eens gezien hebt. <lacht> nee, dat heb ik niet gezien. Oké, okay, dat zag je niet. <lacht> De rest van de LP waren allemaal wat jonge jochies. Die, uh, die zat ook allemaal te lachen dat ze het nog even tussen gemonteerd. Dat was echt een hele hilarisch filmpje was dat. Nou ja, hier bijvoorbeeld nog PvdA-leider uh, Liliana Ploemen spreekt uh, van ontoelaatbaar gedrag. Je blijft met je handen van anderen af, zegt ze oh. op Twitter. Ja, ja uh, het geldt natuurlijk niet voor de ME op het Malieveld, maar... Uh, <laughs> ja, precies, uh, dat, uh, dat mag allemaal wel. Nou ja, en dan de kerkgangers staan niet boven de wet. Nee. En dan krijg je dus inderdaad een hele, uh, een hele groot, reut... het is een heel raar bericht eigenlijk hè. Maar ja, die grefos die... Uh... Zelf, zelf, zelf zitten ze op de geweldsmonopolist en ze vinden natuurlijk niet leuk dat er concurrentie is van de kerkgangers. Ja, nou ja, ik, moet, ik, ik wil die politici wel waarschuwen. Als het gaat om ideologie en kerken en dat soort dingen, heb je een hele geduchte opponent als het gaat om geweld. Dat hebben ze door de geschiedenis heen bewezen. Uh. Dat is echt uh, extreem uh, wat je aan, aan, aan ideologisch en, en religieus geweld hebt gezien. Uh, ja, ja. Dat, dat vind ik wel ik, leuk. Ik, heb een keer, ik had laatst een hele discussie met een, een, een zware, of tenminste een, een katholiek die behoorlijk uh, in, in de leer is. En die ook heel veel weet over kerkgeschiedenis. En, uh, ja, ik zei ook van, ja, uh, katholieke kerk en de inquisitie en bla bla. bla en, uh, ja, dat wist hij heel goed uh, te weerleggen. En hij zei nog, ja, feitelijk zijn de protestanten veel gewelddadiger geweest dan de inquisitie. Ja. En toen uh, kwam hij nog met een paar aantal uh, stukken aan van, uh, oh ja, en dan denk ik, inderdaad. Dus, uh, het was God beter Luther zelf, weet je. Luther die zegt van, nou, ah, je moet die Bijbel toch eens gaan vertalen in een begrijpelijke taal voor mensen. Nou, dan gaat hij dat ja. doen. Die mensen lezen dat ding, die denken van, nou oké, okay, weg met de <laughs> overheid, het is klaar, weet je. En dan was het Luther zelf die tegen het gezag heeft gezegd van, deze opstand moet met het grootst mogelijke geweld de kop in worden gedrukt. Uh, uh, dat is fantastisch dat je dat, uh, dat je dat soort situaties krijgt. Maar ja, dat is inderdaad uh, ideologie en uh, technocratie. Dat is nog gewoon een heel raar dingetje geworden in deze tijd. Uh, uh. Maar er werd toch gereageerd in de chat op uh, wat we hiervoor nog hadden besproken. Ja. Als uh, JF wederom. Uh, verduurzaming gaat vanzelf als uh, de energieprijzen omhoog uh, gaan. Uh, nou, dat klopt inderdaad, ja. Mm -hmm. En uh, het uh, gebemoei van de overheid verstoort en zorgt voor uh, ja, verspild geld. Inderdaad, ja. Inderdaad, ja. ja. Als je het op een natuurlijke manier laat doen, dan uh, ja, krijg je ook de, de, de ja, natuurlijke prijs ook. Uh. Ja, ja uh, helemaal mee eens. Uh, als je inderdaad, uh, maar dat is het probleem van de, de maatschappij waar we nu in leven, zeg maar. Um, die politici die het beleid uitvoeren, die kennen de mensen die het geld aan die verduurzaming gaan, uh, gaan verdienen, dan krijg je het toch een soort van uh, kartel. Achtige toestanden daarin. En ja, dat is hoe het gaat. En inderdaad, verduurzaming zou uh, in principe op, op microniveau moeten beginnen. Mm -hmm. Voor de mensen zelf. Denk ook ja, zijn... je, je hebt nu ook al vaak hele bizarre situaties. Hè? Dat een boer die dan juist uh, zelf al, al jaren aan verduurzaming doet. Alles recycelt en zo. En die wordt dan beboet, weet je wel. Omdat het niet volgens de normen van de overheid doet of zo. Dus, uh... Ja, dat het is, het is hetzelfde van, kijk, uh, en ik denk dat jij dat heel erg met me eens bent, uh, in de tijd van de, dat de digitalisering echt vaart ging nemen, kreeg je open source bewegingen. Ja. En dat is eigenlijk iedereen die volgt allerlei leuke dingen voor zichzelf uit en dat delen ze met anderen. Toch? Ja. Dat is open source. En zo kun je mekaars ideeën verbeteren en krijg je een versnelling van het proces. Ja. Uh, waar je bijvoorbeeld inderdaad Linux, uh, wat vroeger inderdaad gewoon command lines was, heb je nu de meest prachtige besturingssystemen die door ja. mensen zelf gewoon worden geprogrammeerd. Je kunt ze vrij downloaden van het internet. Ja. Ja. En uh, dat zou inderdaad met die, uh, met die energiecrisis uh, en de, de verduurzame uh, uh, situatie, zou dat ook het geval moeten zijn. Maar ja, je mag, je mag als, als, als, huis, als bewoner van een huis of zo, dan mag je eerst bij de gemeente gaan vragen, mag ik een klein windmolentje op mijn dakje zetten? Dat scheelt mij weer wat in de stroomkosten, weet je? Gewoon een klein beginnetje. Nou, zo niet niet zo'n enorme turbine, maar gewoon, een, je hebt ook van die kleinere die gewoon heel goed werken. En dan haal je prima, haal je prima wat stroom af. Ah, ja. Moet je maar eens vragen, dan, dan, ben je, dan moet je allerlei, uh, moet het in het bestemmingsplan passen en weet ik veel wat niet allemaal? Je hey, moet je eerst de ambtenaar omkopen. <laughs> ja. Als je dat niet doet, dan krijg je dat hele traject van bestemmingsplan en bla bla bla. Dan ben je een paar jaar bezig. Ja, precies. En ja. terwijl het kan, het kan morgen zeg maar, het, het is allemaal niet zo duur. En... Nou, als je wil dat het morgen gebeurt, <laughs> dan moet je hier bij die ambtenaar even een uh, doosje wijn op de stoep uh, zetten. En een grammetje kook denk ik. Maar goed. Zoiets, ja, zoiets. <laughs> maar dat is inderdaad wat JF zegt. Van, ja, normaal zouden het zich aan natuurwetten moeten houden. Gewoon economische natuurwetten. Van, ja. Fossiel gaat uh, door het dak heen, qua, uh, qua prijs. Dus het wordt goedkoper om uh, uh, s'avonds een uh, 20 kilometer te fietsen met een dynamo. <laughs> Zodat je weer een batterij hebt opgeladen. Uh, even gechargeerd. Maar dat is wel wat het is, toch? Maar dan hebben we hebben hier een berichtje, Ja, die kwam van Peter, die er helaas niet is. Omdat hij waarschijnlijk nog in de veronderstelling is dat, het morgen, eh, dat we morgen zouden gaan streamen. Uh, Thee in de the main name Baker is geen horeca. Verkoop mag gewoon doorgaan. Allee, doei de goeiende koei. Ja, een winkel in het centrum. Uh, oh, dit is een lokaal krantje. Ik weet niet, even kijken of er nog... Waar staat welke plaats het is. Nou, dat is uh, AT5, Amsterdam. Oh, Amsterdam. Oh ja, dan zie ik het AT5. Ja. Een uh, winkel in het centrum van Amsterdam, dus mag voorlopig doorgaan met de verkoop van thee in afgesloten bekers. De gemeente vond dat het pand gebruikt wordt voor horeca activiteiten, maar de voorzieningen. Even kijken hoor. De voorziening, uh, voorziening... en rechten, hè? Mm -hmm. rechten, ja, voorziening en rechten. Um, denk daar anders over. Ja, mijn god. Is dit een issue? <laughs> Ken ik uh, Ja, goed dat ze hebben gewonnen. Maar, uh, of die winkel. Maar... De proceskosten, dat is gewoon. Ja, precies. Uh, het... Oh, die zijn dan flink hoog geworden, joh. Ik heb nog wel een, een, een, een rechtszaak gehad, dat was 300 zoveel gulden. Dat is ik had een, een beetje gratis, had een gratis rechtszaak. Maar dat was een verkeersovertreding, die mag je laten voorkomen. Oké. Okay. Voor mij was het omdat mijn, uh, ik was uitgeschreven uit de GBA, zonder hmm. dat ik het wist. Maar goed, de rechter zegt het is geen horeca en de gemeente zegt het is wel horeca. Mm. En nogmaals, we kunnen, en ik hoop in een paar maanden na die situatie toe, je neemt zelf een risico om besmet te raken. De mensen die risico zijn, die kun je plat vaccineren en dan hebben ze nergens last van kennelijk. Dus dan is het over. En dan zou het alles weer op vrijwillige basis moeten kunnen, toch? Ja, naar mijn idee gewoon ook helemaal, als je kijkt, want het gaat er gewoon om 1% uh, die uh, misschien al kunnen overlijden of zo. Dat is gewoon een griepje. Ik bedoel, de griep is nou verdwenen, het is corona geworden, dus eigenlijk hebben ze gewoon de griep een andere naam gegeven. <lacht> ja. Nou ja, griep is influenza virus, dat is wel een ander virus dan het coronavirus. Ja, maar hij is wel verdwenen, hè? Ja, daar had ik me laatst nog een discussie over. Iemand anders, met iemand waar ik een discussie over had, die zei van ja, het is niet zo raar dat de griep verdwijnt. Want je loopt allemaal met mondkapjes op en je houdt afstand. En dat heeft griep nou juist niet nodig. Ja, <laughs> griep okay, kan ook ja. tegen. En dat kan een reden zijn waarom griep uh, min of meer is verdwenen. Maar aan de andere kant, ik denk dat als je het griepvirus gaat checken, dat je ze ook nog wel vindt in mensen. Ja, misschien dat dat ook met de testen alleen maar. Uh, met de testen eigenlijk, die positieve testen, dat is gewoon griep of zo, die ze. Uh... Nou ja, het is residuumateriaal uh, van RNA, van virussen. En het is ja, helemaal niet gezegd dat het COVID-19 is. Dat is de PCR-test volgens mij. Ja, ja. Dat is wat ik ervan weet. Ja. En dan kun je tegenwoordig, als je dat roept, zeg maar, kun je al gewoon bij een soort digitale lynchmop te maken krijgen. Hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Dus je gewoon ja, is... op Facebook zetten van, nou jongens, kom op, die... zonder enige chargering, zeg maar, gewoon van, jongens, de PCR-test, meet dit en dit en dit. En dat was iemand van Saproeder, een van de allereerste WAPI-sites in Nederland, die er was viral gegaan met een video daarover. Uh, uh. En die had, er gewoon, die had er gewoon even onderzoek naar gedaan. Van, ja, wat is een PCR-test? Wat meet het? Ja. Het is jammer, weet je. Uh, men zoekt een houvast. En uh, een beleids beleidsmaker wil houvast. Dus die moet die houvast hebben aan de hand van het aantal besmettingen. En het zijn eigenlijk gewoon positieve testen. En ze zeggen niet zoveel over de besmettingen. Ja, maar er zat ook heel veel belang bij die PCR-test. Die, die gasten die dat uit mogen geven... Die hebben ook weer gro grote banden met de beleidsmakers en zo. Dus, uh... ja, daar weet, weet ik niet van. Maar ja, er kan geld aan worden verdiend natuurlijk. Als ik PCR-test kon verpatsen nu, dan was ik uh, vet rijk. Ja, voor mij was het koopman. Ik weet niet zeker. Voor mij de koopman zat er sowieso bij. En nog iemand. En die hadden... Nou, over, over, zo, zo, zo, zo, zo was er continu belangenverstrengeling daar. Hè. Ook met uh, dat... dat uh, maar die testen, die moesten dan handmatig gedaan worden. En dat had trouwens Lubach, die had dat een keer aan het licht gebracht. Um, dus dat komt dan niet uit de wappiehoek. En uh, die had gezegd van, uh, of die had het, uh, laten zien van dat, dat, dat, dat er zo'n belangrijke stremmeling was van, uh, ja, God, ik weet het niet meer uit mijn hoofd hoe dat nou weer heette. Maar er was een, een clubje mensen en die hadden dan in ieder geval belang bij dat ze dat handmatig die PCR-testen gingen doen. In Duitsland werd dat gewoon fabrieksmatig gedaan, van de lopende band gedaan. En uh, die, die hielden dat tegen, want ja, uh, de, de woordvoerder van hun belangenvereniging, dat was dan mevrouw Koopmans, geloof ik. Dus of, ja, of gommers, ik weet het niet meer, ik, ik haal die dingen wel eens door de war. Ik, ik ben er zelf ja, ook het, geen goede het, bron, het hoor. Ik ben niet paraat waar dit over gaat, inderdaad, maar ja, je zult het altijd zien, weet je. Ja. Het, een, never waste a good crisis, je kunt er geld aan verdienen. Ja, precies. En degene die dan de PCR-test uh, uitgaven, die hadden ook heel veel belangen. Dus, uh, nou ja. Dus, uh, volgens mij is het een heel onzalig <laughs> <het> verhaal geworden. <laughs> ja, we moeten het even een beetje strak houden. Maar ja, kijk, we ja, kunnen ja. Het hele al goed, over, ja, de hele ieder al afdraaien. Ja, de PCR-test klopt niet. Nog iets wat ik, kijk, dit is weer zoiets van. Oh, ja, in het chat wordt nog even gereageerd. Ja. De BHO heeft, uh, toegegeven, uh, dat de PCR-test uh, wegens de hoge valse positieven niet meer nuttig is. Ja, ja, en ja, ja, ja. Ja, zo langzamerhand uh, kabbelt het allemaal weer een beetje naar zijn einde. Want ik denk toch dat we weer hè, met een jaartje of wat... toch weer meer met het klimaat bezig moeten zijn en de stikstof en zo. Dat is mijn vermoeden. Een pandemie kan je maar uh, een bepaalde tijd verkopen. Want op een gegeven moment gaan er gewoon niet genoeg mensen dood. En dan denken mensen, van, ja het zal wel. Mm. En wat ze wel hebben geleerd van de Mexicaanse griep: ze gaan niet met 3 miljoen vaccins overblijven zitten. Ze gaan die shit wel even spuiten. Maar ja, je hebt al die meuk gekocht. En je wil niet uh, dat er straks een nieuwsberichtje uitkomt: uh, van ja, er liggen er, er, liggen er nog uh, 6 miljoen op de plank en niemand hoeft ze meer. <laughs> dus dat zal, dat zal verkocht worden. Uh, uh, uh. Uh, dat het, het, het, is, het is ingeslagen, dus de, de fabrikant heeft het geld gehad, toch? Ja, maar als jij als beleidsmaker met die shit zit, zitten en er komt een nieuwsberichtje over van uh, meneer De Jonge heeft uh, allemaal AstraZeneca uh, vaccins geregeld. En nou, nou neemt niemand ze, want iedereen die gelooft het wel met die corona. Net zoals het met de Mexicaanse griep is gegaan. En dat was het uiteindelijk, weet je. Er, er waren ook grimzalen, er werd vaccinatie opgezet. Ja, uh, maar. Uh, mensen wilden het niet. Dus bleven ze met 3 miljoen zitten. Kijk, en dat de de, de zal het verder een worst wezen, want shit is gekocht. Maar als beleidsmaker ga je natuurlijk af. dat kan niet. Nee. Ja, aan de en andere de, kant is het de, ook een de, hele. hele... De, ze hebben wel van die Mexicaanse griep geleerd. Zeker. Ja, en ze hebben nog met een ander, pro, uh, ander probleem natuurlijk. Dat. U, dat um... Ze, ze stijgen met de overschot aan bejaarden en die uh, pensioenpotten. Dat, ja, dat is toch een probleempje. En als die bejaarden gaan, toch vrijwel zeker aan dood aan zo'n prikkie. Dus hoe, hoe ouder de bejaarden, hoe eerder je aan dood gaat. Dus uh, nou ja, daarom eerst even al de bejaarden spuiten toch? <laughs> ja, ja, dat is een link, linker statement, denk ik. Maar <laughs> ja, ze gaan wel dood en of ze aan een prikkie dood gaan of aan iets anders... ja ze gaan gewoon dood in die verzorgingstehuizen. Dat vind ik ook... Euh, apart. Ik zal even kijken of ik hem, uh, of ik hem kan uh, vinden. Ondertussen heeft uh, JF, die heeft even... Uh, uit mijn wart al heeft hij nog kunnen ontcijferen... Wat ik nou precies bedoelde te zeggen. Uh, oh. Inderdaad, ik had het over de Nederlandse vereniging... Van uh, biomedisch uh, laboratorium medewerkers. Inderdaad, dat was de club. Inderdaad, die bezwaar had. Uh, dat was wat waar Lubach het over had. Ja. Die hadden bezwaar tegen dat, dat uh, fabrieksmatig of aan de lopende band uh, die testen werden gedaan. Zoals in Duitsland. Die wilden dat dat handmatig gedaan uh, worden. En er was er eentje, die was daar dan de woordvoerder van. En die zat geloof ik ook bij... Nou, uh ,まあ, die had in ieder geval uh, iets, uh, iets te, te, te zeggen. Volgens mij was het Gommers of Koopmans of iets dergelijks. Ja, derlei. precies. Ja. Ik uh, zit in het live te kijken. En, uh, ik heb helemaal geen besmettingscijfers van vandaag. Normaal worden die er dagelijks uitgerost. Ja, ik ben nog aan het scrollen ja, ik, hoor, of ik ze vind. Uh, het nou, dat, even... wat ik, ik had wel ge, ge, gemeld, want het gaat eigenlijk over positieve testuitslagen. Ja? Hoe, hoe meer er getest wordt, hoe hoger het aantal cijfers natuurlijk. Maar als je het procentueel gaat bekijken, dan is het uh, aflopend. Ja, dus, uh, ja, ja. Dat, dat, dat is inderdaad al de, de, de rekenfout. En dat, dat heeft me verbaasd, weet je. Zo van oké, okay, uh, uh, Sesamstraat was leuk toen ik tien was. Nou, ja, toen was het eigenlijk al wel over. Weet je, het, 4, 5, 6 en dan is leuk en dan leer tellen. Ja. En dan kun je op een gegeven moment zien van ja, 50.000 besmettingen of positieve test. En nou 70.000, dat is meer. Ja. Maar als je het niet in verhouding liet zien, dat is eigenlijk iets wat je gewoon normaal in je school Ja, ik in, je, in je schoolontwikkeling, oh, nou op school, heb ik wel school. Geleerd. Dat je dat leert, zo van de relativiteit van, van absolute cijfers, hè, zet, ze tegen, zet ze tegen het taal af. Ja, dat, dat is niet gebeurd. En dat gebeurt gewoon op de, de, de, de Nederlandse oproepsstichting. Gebeurt dat niet? Dat is echt een kritiek naar hoe de media hier uh, handelt uh, in dit geval. Dat vind ik heel... Uh... Ja, ik vind het inderdaad wel raar. Ja, dat, dat... Zorgelijk hoor, want uh, kijk, uh, ik snap al... Uh, degene die uh, eigenlijk alleen maar titel op Instagram zit te kijken... Uh, die scrollt hier even langs en die telt gewoon het aantal testen... En denkt denk van, oh shit, dat wordt erger. Ja. En dat wordt het niet. Oh, ik zie dat heel vaak, dat heb ik inmiddels ook bij, bij al die nieuwsberichten gezien van je hele al al alarmerende nieuwskoppen. Mm -hmm. En ik heb het zelf ook geleerd hoor. Toen ik uh, in, in, in mijn, mijn lokale omroeptijden heb dat ook nog geleerd. Van, uh, van hoe je erbij, uh, want ik heb ook wel eens redactiewerk gedaan daar. En dan moet je wat dingen op de, de tele, wat is de Telex, de tele, teletext gooien. Van de lokale omroep. Dus dan loop je het nieuwsberichten te kopje en pasten. En dan moet je even de, de, de, de koppen soms herschrijven. En, uh, en ook voor, voor programma's moet je ze ook even herschrijven en dan heb ik een cursusje in gehad en er werd ook gezegd van uh, je moet het uh, zo negatief mogelijk maken, dus de koppen moeten alarmerend klinken uh, zodat dan gaan mensen het eerder lezen, dan pakken mensen het eerder en ja, uh, ja ik heb een blauwe maandag uh, reclame gedaan dus ik snapte dat ook wel dus ik was er best wel goed in, weet je wel <laughs> Ja, ja, je ja. Moet al, ja, voor de aandacht moet je overdrijven. Ja, okay, ja dus een, een van de trucjes is... Van ...als je dan hele hoge cijfers hebt... ...maar het oorspronkelijke nieuwsbericht gaat om procenten... Ja, ...dan moet je niet de procenten zetten... ...dan moet je die aantallen gebruiken. Want ja, als je ziet... ...van er zijn 20.000 doden... dat klinkt beter dan 1%. Waar je het over hebt, dat is allemaal al... Uh, uh, ...nou ja, het begon... ...begin van de vorige eeuw... ...begon hier onderzoek naar gedaan te worden... ...publieke manipulatie, propaganda en uh, mass media en hoe dat te bewerken ja, is er gewoon verdomde goed in en ja. daarin verschil ik ook van de standaard wappie die zegt van uh, ja, dat is allemaal één grote groep mensen die precies weten wat ze doen en die onder één hoedje spelen nee nee. dat zijn gewoon mensen die hebben, een, die hebben hun leven hebben ze gewoon geleerd hoe het trucje werkt het zijn gewoon hondjes ja. en die kunnen dat doen dat is hun manier van bericht geven. En wat me opviel, want die dagelijkse, de dagelijkse coronacijfers... Vandaag geen dagelijkse coronacijfers nog. Oh, kennelijk. Is Valt op, op hoor, want normaal, uh, normaal heb je ze toch na drie uur of zo. Uh. Ja, dan zouden ze er moeten staan. We hebben net het grote, grote NOS live blog. Maar ze staan er niet. Wie wat is vandaag, jongens? <lacht> ik, uh, ik, heb het ik heb de R-waarde geprobeerd op te krikken. Dat is me gelukt met 0,00001. Maar wat ik bedoel te zeggen is van uh, hun berichtgeving was heel standaard en het aantal doden dat werd afgemeten aan het aantal besmettingen in verpleeghuizen. Dus ja, uh, de, de, de improductieve laag van boven de 80, even aftoppen, dat die, ja, het is hard waar je mee begonnen. Van, uh, laten we die maar eens even, want dat kost allemaal geld en zo. En uh, Ze kosten niet alleen geld om, om te betalen, maar je moet ook allemaal personeel eromheen betalen. Pensioen hè, pensioen. Pensioen, uh, je moet pensioen betalen, maar ze zitten ook nog in zo'n verzorgingshuis. Het kost allemaal klauwen met geld. En uh, dit is een makkelijke manier om het gewoon even af te toppen. Daar is aan gerekend, maak je maar geen zorgen. Uh, ja, maar we moeten even, we gaan maar even verder. Ehm, um, rechtbankbeslist, uh, lachgasverkoper um, Dennis, met een z, moet een boete van miljoen betalen. Ja, voor een beetje plezier brengen aan de mensheid. Ja. Ik hoop dat hij het in zijn wallet heeft zitten. <laughs> <laughs> ja. Dan kan de DNB er nog wat mee ofzo, weet ik veel. Nou ja, gewoon even drie. drie, drie. Ja, ik hoop dat hij het even op tijd in Monero even gooit. Of, uh, <laughs> of Zcash of zo. <laughs> dat het niet meer te traceren is als hij dat had. En dan gaat hij gewoon uh, drie jaar bij de schuldhulpverlening zitten. <laughs> ja, dat is wel grappig. Uh, hiernaast uh, is, was een soort lachgasdistributiepunt ontstaan. Uh, kan, kan, kan, ik wil nog buren niet afvallen uh, dus de hele sociale dynamiek erachter die ga ik je, die ga ik je besparen maar uh, dat zijn harde criminelen jongen want er ging ja. laatst ja, midden in de nacht ging er een kogel door de ruit uh, Dik <laughs> dikke afrekening nou niet dus, er wordt ergens een keer met een kogel door de ruit geschoten, stelt niks voor maar uh, daar, werd, uh, daar werd redelijk gedeeld uh, in lachgas en je hoorde ze er ook wel mee bezig ja en weet je uh, nogmaals legaliseer die drugs gewoon. Dan gaan mensen niet dit soort stomme shit inhaleren. Maar dan gaan ze gewoon weer normaal spul gebruiken. Uh, waar je veel minder last van hebt. Uh, gewoon een beetje cannabis. Of uh, wel eens een keer een lekker pilletje. Uh, MDMA. Niks mis mee. Truffeltje. Ook allemaal hartstikke goed voor je. Als je daar een beetje mee om kan gaan. Als je een beetje lekker in je vel zit en je hebt zin in een leuke ervaring. Dan is dat gewoon hartstikke leuk om te doen. Alleen, ja, mensen onder druk. Onder financiële druk. En, uh, ja... Ego druk. Ook, ook, ook zo'n ventje weer... die dan een miljoen boete krijgt. Ja, hij ziet gewoon handel. Ja. En dan is het niet oké. Okay. Want je... Uh, hoe, hoe vaak zie je het niet, weet je? Ook, ook die, die, die loesje... Uh, mensen die een beetje... wietplandage bij studenten gaan onderbrengen. Zodat die mensen ook hun eten kunnen betalen. Kijk... t is de enige oplossing. Ja, gewoon... Ja, ja. ja, kijk... Uh... Een lach of aan, de andere, op. aan de andere kant heb ik ook het zoiets het of... van, vanuit het libertaars perspectief heb ik ook zoiets van, ja, nee, de, de positieve kant van, van het uh, illegaal is van, ja, ze betalen nou geen uh, belasting. <laughs> dus, uh, maar ja, aan de andere kant, er blijft altijd een beetje zo'n lusje wereldje hangen dan, weet je wel. Dus er zouden hele mooie je... dingen gedaan kunnen worden met drugs als het legaal was, weet je wel. Ja, en, en het probleem is wel. En het, uh, er is een goede documentaire op, uh, op die NPO gekomen. Dat was cannabis. En uh, wat je op een gegeven moment zag gebeuren. Omdat uh, het niet voldoende gedecriminaliseerd werd. Dat uh, op een gegeven moment bijstandsmoeders worden aange-, aangespoord. om voor een habbekrats. een hele fucking plantage op zolder te hebben. En wie ja, denk je dat er met het meeste geld vandoor gaat? Ja, een kwart van die planten zelf neerzetten. En die zorgt er goed voor. En die verkoopt dat. Dan heeft ze hetzelfde geld als wat ze nou krijgt. Terwijl er opgefokte teelt door criminelen wordt. En dat, dat, is toen, dat heeft een vlucht genomen. En het is er nog steeds. En je ziet het dus ook met die, uh, de, uh, met die lachgasdealertjes van hiernaast. Ze zoeken kwetsbare mensen op waar het kan. Ja. Weet je, ik ga hier niet een lachgasdistributiepunt in mijn woning, uh, woning zetten. voor dat soort idioten. Daar moet je dus mensen hebben. Zelfs als hieronder woont, uh, woont zo'n junk. Nou, hoeveel, had die, hoeveel fietsen had hij niet staan? Weet je wel. Er was iemand was daar gewoon met gejatte fietsen een handeltje begonnen. En hij had dat allemaal maar in zijn tuin staan, omdat ja, hij kreeg ze drugs. En dat is gewoon heel lullig, want dat betekent dus eigenlijk de mensen die al heel kwetsbaar zijn. die worden door dat tuig, zeg maar, gewoon uitgeperst en kapot gemaakt. Nou, ah, dat uh... Ja, dat, inderdaad, legalisatie dat is... dan uh, nog wel beter dan, ja. Wat dat betreft, ik weet niet wat dit voor een uh, lachgasdealertje is, maar uh, als dat zo'nzelfde figuur is als wat ik hier heb langs zie komen, ja, dan vind ik het wel grappig dat hij een miljoen boete en een drangstom heeft gekregen. Ja. Kan ik wel mee leven. Persoonlijk is de, de grootste criminele organisatie, vind ik nog de staat zelf. Ja, uiteraard, maar... Uh... Snap je? Uh... Deze gozer had misschien net zo goed ambtenaar kunnen worden. Nou, dat denk ik dat een betere carrièrekeuze wordt oh, oh, oh, oh shit, ik heb even de chat niet in de gaten gehouden, sorry. O, er wordt van alles gepost, jongens um, Even kijken hoor, <laughs> even kijken. Um, waar waren we? Uh, even kijken hoor, uh, meneer, even kijken. Mensen hebben vaak moeite met het uh, visualiseren van, uh, van hele grote nummers. En niemand weet hoe 18 miljoen eruit ziet. Maar een voetbalstadium. vol kunnen ze beter begrijpen. Dan lijkt het uh, erger. Oh, dat zal nog te maken hebben met de cijfers waar het over ja. had. Ja, ja. ja, helemaal mee eens. Klopt die opmerking. Uh, gewoon inderdaad het harde cijfer. Uh, als je, maar dat doen, ze, dat doen ze over corona nog niet. Zo van 70.000 besmettingen. Ja, maar als je gewoon zegt dat, dat, dat, dat er 1% of zo van, van Nederland doodgaat aan corona. Dan, ja, dat dat vinden zijn zo mensen die anders, die anders ook nog gewoon kwetsbaar zijn. Die dan anders door iets anders dood gegaan waren. Ja, mijn oma is met dood op de koudheid. Ja. ja, en um, nou ja, je kunt dus inderdaad. We hebben, dit, dit, we hebben vandaag 49 uh, mensen die overlijden met uh, corona. Met een positieve test op corona. Dat is wat het is. Ja, dan kun je ook zeggen van, uh, dat is wel een hele kroeg vol, of zo. Ja. En uh, dan is het keer van, oh shit, ja dat is inderdaad, dat is, je, dat is je hele fucking vriendengroep, die is vandaag dood gegaan, ja. <laughs> dat, dat is de kop die ik dan zou plaatsen als ik dan bij de lokale omroep. Ja, precies, je hele vriendengroep is dood gegaan aan corona vandaag, want er zijn 35 ja. mensen dood gegaan. En dan zeg je, als je dat artikel leest ergens in het midden, want dat wordt nooit gelezen, onderaan, ze lezen bovenaan en onderaan. Midden zeg je, ja, het is op heel Nederland. <laughs> ja. uh, Kijk, hij reageert ook nog. Uh, heeft hij de boete gekregen? Kijk, hoor, heeft hij de boete gekregen? Oh, een diep fout zijn, denk ik. Heeft hij de boete gekregen uh, wegens de verkoop of omdat hij er geen belasting over uh, betaald heeft? Ja, ik denk dat het er allebei is hoor. Inderdaad, maar inderdaad uh, volgens mij is de ergste straf in Nederland, is uh, inderdaad het niet be betalen van belasting. Volgens mij het, uh, dat is dat nummer 1, uh, geloof ik. Ja, het wordt onder voor voorwensel gedaan dat hij geen vergunning had. Ja. Oeh, oh, ja. oh, oh jee. Okay. Want je mag gewoon lachgas verkopen. Ja. Hij heeft geen permissie gevraagd aan de staat. Daar zijn mensen nog best wel bang voor, want ik was een keer ik was aan het spelen in een kroeg, natuurlijk pre-lockdown, en uh, ik was nog even naar de avondwinkel gegaan voor een biertje thuis, en ik had een lachgasballonnetje meegenomen, die eigenaar jongen van die kroeg. Ik had echt het idee van, ik loop dan midden in die kroeg en ik zuig die lachgasballon even leeg, Zo van, ook een beetje het demystificeren ervan, want de meeste mensen weten gewoon weer niet wat het is. Het is allemaal, eng, illegaal, enge, enge shit, illegale handel, lachgas. Ik heb er enge dingen ja. over gehoord. <laughs> ja, de lachgas was gewoon het anesthesicum uh, uh, voordat we de andere shit hadden. <laughs> Mensen werden er gewoon mee verdoven en dan werden ze geopereerd. Ja, wat ja. hey, is die bekende serie? hoe heet het nou? Met, uh, oh god, wat heet die nou? Met Mel Gibson en die andere, zo'n donker jongen. Uh, Red Heat, geloof ik. Of, ja, wat heet die nou? Dan spelen ze twee agenten. En dan heb je die serie dat hij dan iemand probeert te ondervragen die dan in een tandartsstoel zit. En die gooit hij dan vol met lachgas. Maar hij uh, doet het dan fout en dan, dan hebben ze allemaal hebben ze lachgas op. Uh, hoe heet het nou? Het is een politiecomedy met Mel Gibson. En, uh, ja, ik, ik uh, kijk daar te weinig televisie voor. Ja, het jaar 90. Het jaar 90. Nog even over het berichtje lachgas. Uh, Einde. Overigens heeft Uresin het lachgas inmiddels afgesworen. Hij zet zich tegenwoordig juist in om de gevaren van lachgas onder de aandacht te brengen. <laughs> Weet je, Door zijn advocaat ingefluisterd. Ah, dat is allemaal gelul volgens <laughs> mij. En die miljoenen gaan ze echt niet van hem krijgen, kom op. Nee, ja, dan nog. Dan gaat hij gewoon drie... Uh... Even drie jaar in de schuldhulpverlening. Ik voor verklaren. Nou, <laughs> nog een berichtje dan maar. Of is ja, er nog in de chat wat aan mij... oh, oh, check de chat. Uh, ja even kijken hoor, oh ja, ja inderdaad, oh jezus, ik paranormaal. Ik paromaal. Hele in die chat, Mogen uh, oh, uh, terwijl je praat komen erbij. Hallo uh, linksboven mag de audio wat harder, oh ja, oh sorry, uh, ik, ik gooi het even linksboven, oh daar ben ik, jo, oh dan was ik even oh. te, te ver van mijn, uh, van, mijn, van mijn microfoon af, sorry. Ik zet hem even wat harder hoor, is dit, is dit, is dit, is dit wat beter zo? Kijk hoor, dan kan hier nog een knopje open draaien. Ja, en nou staat hij helemaal hard. En nog een leuk berichtje, gouverneur ja. Florida doet ja. het vaccinatiepaspoort in de ban. Ja, dat kan allemaal straks via de Bitcoin wallet. We begonnen we mee. Florida gaat uh, Bitcoin accepteren. dus ja? die hele, hele vaccinatie-shit, dat kun je ook wel registreren in je Bitcoin wallet. Dat is het idee toch? Ik weet niet hoe dat met Bitcoin wallet moet hoor. Dat, uh, nee, ik ook je niet. kan er zo eentje aanmaken. Aanpassen. Ik wil gewoon, gewoon een schaduw. Dan weet jij denk ik, ik niet hoe, hoe dat werkt met Bitcoin. <laughs> Oké. Okay. En dan heb je in België nog. Dan gaan ze dus datzelfde doen als wat hier met virus, uh, virus wappie, uh, waar, uh, waanzin, waarheid. Uh, <laughs> met die rechtszaak. Ja. In heeft ook een, een rechter, dus uh, de boel uh, even van, nou uh, dwangsom, 5000 euro per dag, uh, coronamaatregelen niet rechtsgeldig, en dan mag de Belgische staat binnen 30 dagen het fundament onder de coronawet verstevigen. Ja. Nou, ja, dat zullen ze wel gaan doen dan. Ja. Uh, even kijken, er ik werd ondertussen nog in het chat uh, gezegd, um... even kijken hoor, oh, uh... Oh ja, dat is een aantal Nederlanders. Ja, dat is 16,5 miljoen gedeeld door... Oh nee, nee, wacht even 16.509 gedeeld door 17,28 miljoen is 0,07. Oh, dat zullen het aantal doden zijn dan. Ja. Even kijken hoor. je nu... Oké, het klinkt nu goed. Oké, ja. Ja, dat heeft te maken van, uh, hoe, waar, ik heb zo'n microfoonarm, weet je wel, en die moet ik af en toe met me mm -hmm. mee trekken. En als ik dan uh, zo sta, dan hoor je me niet goed, en zo hoor je me weer wel goed. Ja, dat uh, kan je uh, het verschil merken. Zeg je? Ik ja. merk het verschil, inderdaad. Ja, uh, ja, ja, ja. ja. Uh, nee, goed, ja, maar dan hebben we nu een beetje alle berichten gehad, eigenlijk, hè. Ja, of tenminste, kun weet niet of je nog iets wil zeggen over België, want... Uh, dat het, nou, ze moeten dat nou een moet, fundament eronder leggen, maar dat onder... gaan ze natuurlijk uit een duim zuigen. Nou ja, er moet een of ander wettelijk fundament gelegd worden. Ja, dat hebben we in Nederland ook dat, gehad. Uh, maar dat is ook een beetje hoe het in de rechts, uh, rechtspraak aan de gang gaat. Ik vond het ook wel vet hoor, dat die, uh, dat die ene rechter gewoon dat, uh, de avondklok van, uh, van, ta uh, gewoon van tafel pleurde. Eigenlijk, uh, en wat je daarna ziet gebeuren, ja. Is hij er nog? Dat is allemaal ego, weet je. Dat, dat, dat, dat, ze zijn niet gewend om dit soort zaken in een rechtszaal uh, te bespreken. Laten we aanbouwen. Over virus hebben ze het nog niet gehad in de rechtszaal. En dat is gewoon een lastig. Ja, ja, ja ook, ook, ook, ook. Ik heb uh, een rechtszaak gezien. En dan had je inderdaad, uh, volgens mij was Willem Engel erbij. En er was nog een, een of andere... ja, of? Vir virus, ah, uh, uh, neuroloog. De... Daarvoor heb je geen rechtszaken over virusbestrijding oh, gehad. Oh, dat, dat, ja, ja. ja bedoel je. Dat, dat okay. was er nog niet, zeg maar. Dus naarmate het podium komt en de NOS en de camera's zijn erbij, dan, gaat, dan kikt het ego in van die mensen. En dan zie je ook heel duidelijk hoe, hoe, de, ja, hoe dat zich... Uh, afspeelt in die ik heb daar wel naar zitten kijken mm het -hmm. is ook heel duidelijk van, ja, het, is, het is gewoon niet juridisch meer het is allemaal ideologisch geworden van uh, volksgezondheid en bescherming en dat soort dingen ja, eigenlijk moet een, een onafhankelijke rechter zeggen van, uh, maakt me geen fuck uit hoeveel mensen de dood gaan, dat bepalen jullie lekker zelf neem die maatregelen ja. ik kijk alleen maar of het wettelijk gegrond is ja, maar ik vind dit ik heb wel vaak ook rechtszaken gevonden of rechtszaken gevolgd er in de tijd met, uh, met, met, met de met, met, met met Pilot Bay bijvoorbeeld. En dan zag je ook gewoon dat je een rechter had die daar totaal geen verstand van had. En die ja. doet dan een uitspraak, raak. ik vond het hilarisch, weet je wel. Maar als je dan een rechter had gehad die de... Nou ja, en dat, toen, toen begon het tot mij een beetje door te dringen, want ik was toen nou al ja, uh, een tijdje libertariër. En toen begon het echt ook tot me door te dringen van hoe slecht eigenlijk de rechtspraak is. Want wij zien die, die rechters vaak als ja, een soort goddelijke opperweesjes, wat het helemaal niet zijn. Het zijn ook maar gewoon mensen die hun vak doen. Maar ze hebben geen enkele prikkel om kwaliteit te leveren. Nou ja, de enige kwaliteit zou totale onpartijdigheid moeten zijn en toetsing aan de wet. Dat is dan een rechter hoort te doen. Ja, maar goed, die man kan gewoon zo slecht, een slechte dag. Voor hem is het gewoon een baan, hè? Hij ja. komt gewoon uit zijn nest en hij doet maar wat. En kijk, als, als jij een, een, een soort prikkel hebt of een motivatie waardoor je heel erg je best moet doen, hè, dan, dan doe je die. Ja, maar die heeft die rechter gewoon helemaal niet. Het enige wat hij heeft, is dat hij ooit een eet heeft afgelegd. Gelegd. Dat is een soort semi-religieus ritueel. Dat, dat zegt helemaal niks, <laughs> toch? <laughs> wat, wat is een eet nu eigenlijk? Er zijn een paar woordjes die je opdreunt. Iedereen, al die agenten die, die wapjes in elkaar slaan op het Malieveld, die hebben ook allemaal een eet afgelegd, hè? Dat ze de, de bevolking zullen beschermen. Vervolgens gaan ze die allemaal in elkaar rammen. Dus een eet zegt helemaal niks. Maar, de, maar kijk, als, als, als, als, er, als een rechter gewoon zijn best moet doen, omdat hij anders, een, een concurrerende rechter, zijn werk over gaat nemen. Dan gaat hij echt zijn stinkende best doen. En dat heb je alleen maar als het privaat is. Ja, of lekenrecht. recht vind ik ook wel wat. Ik ga nog even een biertje pakken, Johan. Oké, okay, oké. Okay. Lullen we hier nog over verder? Mijn glas is ja. nog niet leeg. <laughs> Check de chat maar even. Ja, als de mensen in de chat ook nog hier wat over te zeggen willen hebben, dan uh, gooi het maar even erin. Dan uh, noemen we het even op. <laughs> ja, ik heb er wel over nagedacht hoor, in de tussentijd. Over, uh, over dat zelfs dat beter zou zijn als het geprivatiseerd is. Uh, ja, nou wil ik niet zeggen dat rechters gewoon niet, niet hun best zouden doen hoor kan ook gewoon een, een rechter kan ook een hobbyist zijn die gewoon passie voor zijn vak heeft weet je wel die heb je ook natuurlijk ja dat zeg ik nou net uh, ik weet niet of je het hoorde ja, ja. Je, je kan nu ook gewoon het toeval hebben dat je een rechter hebt die dan passie voor zijn vak heeft net als dat bijvoorbeeld Pieter Omzicht gewoon ook iemand is die waarschijnlijk passie voor zijn vak uh, parlementariër heeft en daarom uh, wel gewoon doet wat, wat van een volksvertegenwoordiger verwacht wordt, weet je wel? Ja, nou, Hij is ook de langzittende en ik uh, ja. zijn vlak betoog van ja, ik heb hier een cultuuromslag gezien in die ja. tijd uh, dat het uh, ja, hoe moet je dat zeggen? En die mensen die, die uh, hokken meer met elkaar, want de, de buitenwereld is ook eng aan het worden voor ze, hè? Uh, mm -hmm. Ze dus zien natuurlijk ook wappies dingen zeggen op het internet en zo. Nou, ik ken een. Uh, ik had het laatst niet mee, Mensen denken van ja, dat is toch gevaarlijk. Hè? Er is ooit wel eens een keer zo'n uh, punt tuin afgeknald. Ja. ja, dat zit allemaal in het systeem van die mensen. Dus ik heb een, gaan... uh, een ambtenaar een keer gesproken. Die, uh, die zei ook van. Uh, dat hij. Uh, ja, dat die best wel schrok. Nou, hij moest eerst heel lachen. Erg lachen om al die opmerkingen. Wat ze hadden er nou een comment-sectie op de. ...website van de gemeente... Hmm. ...maar die werd alleen maar gevuld... ...met uh, scheldtirades... ...en dan moest ja. hij in het begin... ...eerst om lachen, weet je wel... ...dan zat hij met zijn collega's daar om te lachen... ...oh kijk al die scheldtirades... ...en allemaal vol met spelfouten en zo... ...en mensen die de capslok aan laten staan... ...en die het nodig vinden om... ...twintig uitroeptekens achter iedere zin te zetten... En ja, ik zeg van, heb je dan niet door dat die mensen het gewoon helemaal tot hier zitten, weet je wel? Heb je niet gekeken wie het zijn of wat ze zeggen? Het zijn gewoon mensen die, uh, ja, last hebben, eigenlijk last hebben van jullie beleid. Weet je wel, nou zo, ja, zo heb ik er ja. nooit naar gekeken, weet je wel? Nee, maar hoe er technisch naar gekeken wordt, is ook anders, weet je? Het, ja. wordt, zelfs het wordt gewoon actief ingezet. Ja. Nu, om mensen die uitlaatklep te geven. Ik zie, ze, ik zie het de hele dag op Facebook gebeuren. Want ik heb dus. Uh, hé, ik heb brave corona-beleidsvolgers. Uh, Goed, mensen. En ook wappies in mijn timeline zitten. En dat zit allemaal een beetje tegen elkaar in te beuken. Nou, een jaartje. Uh, en ik, <laughs> ik heb hem echt gedoken hoor. Ik ben er niet op ingegaan. Maar. Je ziet wel. Uh, ja, die mensen posten een link en dan denken ze dat ze het gezegd hebben. Dus ergens nemen ze, hè, psychologisch, emotioneel, nemen ze afscheid uh, van dat. Weet je, het is voor hun echt een relief om een link te posten met hetgene waarvan zij denken dat dat waar is. En dat is uh, natuurlijk wat je, je leeft in een tijd van totale confirmation bias. Je gelooft iets, dus je, je kunt zo de informatie erbij rapen. Ik, ik ben over twee dagen een flat earther als ik wil. Dus alleen nog maar filmpjes te kijken over dat de aarde plat is, zie je nou wel, zie je nou wel, zie je nou wel en dan post ik het een paar keer op Facebook en ja, dat maakt dat, dat is de werkelijke religieuze component in de samenleving nu Nou, je voor het mag uit gaan kijken want het overvleugelt alles Alle, iedere vorm van inhoudelijke discussie pleurt er gewoon onder vandaan Ja. en het is allemaal ja die discuss discussies zijn er niet om te winnen weet je het kan ja. veel waardevoller zijn om een goede discussie te verliezen. Omdat je dan zeg maar je eigen statement scherper kan krijgen. En dat is wat mensen vergeten zijn. En dat ja. zie je in de politiek, je ziet het overal. En het is gewoon een gevolg van dat mensen niet meer met elkaar praten, niet meer met elkaar kijken, maar ze zitten te appen. App verkeer als politicus, je zou dat die shit-app direct van je telefoon moeten halen. Uh. Je, mag, je moet niet gaan appen met je collega politici. Het is niet oké, okay, weet je. Je moet met z'n allen in een ruimte gaan zitten. is nooit je in de kroeg zitten. Ga naar een festival met z'n allen. Maak er een feestje van. Praat met wat mensen. Maar ga niet de hele dag met elkaar zitten appen. Ja. Ik zie het mijn werk gebeuren. Ja, dat kan het nog wel, weet je wel. Hè, met mijn collega's in, in zo'n appgroepje. Maar ik heb er al eigenlijk niks meer mee. En ik vind het helemaal niet... Persoonlijk vind ik het irritant. Dus ik, ja. het echt... ik word ook af en toe in groepje ik heb wat, ik heb het standaard uitstaan, dus uh, alleen als ik één keer in de week kijk, ik wel eens even wat er allemaal staat. Het <laughs> is een drama, je ja, moet direct reageren. En dat ik is doe voor het nu hoor, ik doe het niet, ik ben echt uh, één keer in de week, dan kijk ik even. <laughs> maar ik snap dat het, hè, voor gewoon hè, uh, normal people kan dat nog functioneel zijn, maar als politicus alsjeblieft, dat kan echt niet, je moet dat snappen je zou als politicus niet, daar, je zou weer om de verradertafel moeten zitten met mensen weer praten wat je nu dus ziet is inderdaad van uh, wat die omzicht ook vertelt van, uh, je krijgt een soort klikjesvorming omdat je nu met z'n allen ook in de tweede kamer erop uh, zit ofzo oh, ik denk ja, dat het ja. is ja, en, er worden een bepaalde af... lijnen worden dan buitengesloten gesloten. <laughs> Cherry mag er niet bij, weet je wel? We cherry niet bij, omzicht ook niet. Ja. Of, of, of omzicht ze, hebben, toch... ze, ze hebben een officiële groep van alle 150 leden en dan hebben ze een groep voor uh, 140 leden. Ja, ja maar de, die werkelijkheid zou zo in elkaar kunnen steken. Ik weet niet wat het is en nou moeten, Dat is wel leuk, want dan moet morgen van alles openbaar gemaakt worden uh, van informatie. Dus vandaag uh, zijn ze heel hard tekeer gegaan in de Kamer over dat we hebben niet alle informatie we kunnen hier geen debat voeren. Nou, dat moet allemaal worden aangeleverd. Daar kunnen ze dan morgen nou over gaan mekkeren. Maar je weet helemaal niet welke communicatieve infrastructuur achter dat zootje ligt op dit moment. Hoe ja. communiceert het met elkaar? Zij moeten hele formele regels eigenlijk, uh, ik bedoel als Kamerlid, ben je gewoon Kamerlid. Je, je, je hoort daar te communiceren met elkaar. Ja, ja. In plaats van een beetje met de pers te gaan staan mekkeren. Ja, eh. Uh... Er wordt nog gereageerd op uh, wat je eerder zei uh, door JF. Uh, hij heeft nog geprobeerd, toen hij voor het eerst hoorde van de Flat Earth-theorie, uh, heeft hij nog geprobeerd uh, daar lid van te worden. En toen moest hij bij de, de, even kijken hoor, naar de website van de Global, ja, let op het woord, Global Flat Earth Convention, uh, ja, toen uh, had hij het niet meer. <laughs> ja, het is schitterend. De, globaal, de Global. Kijk, die mensen die, uh, die, die kunnen taal nog wel een beetje hanteren, maar begrippen kunnen ze niet. Uh, uh. Begrip van een globe, <laughs> zoals global, dat hebben ze niet. Maar het is wel een gewichtige term, global. Uh, uh. Alleen, het narratief zegt het eigenlijk dat de aarde rond is, en dan ben je de global flat earth uh, society. De global flat earth society. En de, dat is inderdaad het niveau, weet je. Het is heel schokkend. Ik denk uh, dit dat het gewoon een grap was, hè. Maar... <laughs> nee, nee, maar ik, ik heb op Facebook die post ook gezien... van... Uh, the okay, Flat Earth okay. Society has members all around the globe. Oké, okay, oké. Okay. Say okay. that again. But slowly. <laughs> dat er iemand reageert. <laughs> It happens, weet je. Is echt, dit soort dingen gebeuren. Ik kom het, het dagelijks tegen op Facebook. Dit soort idiotering. Mensen die roepen maar wat. <laughs> Oh, jee, jee. Ja, wij willen nog even terugkomen op die uh, de kamerleden inderdaad. Ja, dat is inderdaad de krikesvorming, ja, dat is, uh, dat is inderdaad ook on onvermijdelijk natuurlijk. Als je ook een klas neemt, heb je ook gewoon uh, een klas van dertig mensen, en dan zitten er altijd um, twee, uh, één of twee mensen die dan gepest worden, die altijd uitgesloten worden, omdat ze op een of andere manier uh, anders zijn. Dus ja, en die worden dan later uh, libertariën. Ja, en de officiële lezing is ook dat het niet uitmaakt... dat er geen klassen zijn waar het niet gebeurt. Dus je hebt altijd ergens een outcast... en uh, dat is normale groepsdynamiek. Mm -hmm. uh, maar inderdaad, het zou beter zijn om gewoon... per vier jaar die mensen gewoon te vervangen, volledig. Mm -hmm. Als je niet een systeem in, in gang kan zetten... Waarbij je zeg maar. Uh... Uh, maar dat is het punt. En dan krijg je juist een overschot aan, die, aan, aan mensen waar, waar je eigenlijk niks mee kan. Want die, die mensen die stromen meestal niet in het bedrijfsleven. Ja, uh, soms wel, hè. Omdat dat nou ook een beetje verweven is met de overheid. Hè? Dus Je ziet dan zo'n rouwvoet uh, um, bij de, verzeker... ja, het, bij de, de verzekeraars. Nou. En nu zit hij. waar staat er nu ook alweer? GGD, huisdirecteur van de GGD. Ja, ja, Dus dat zie je ze daar allemaal eindigen. Dus, uh, <laughs> Semi-privaat uh, en. en uh, op een of andere manier verweven met, uh, met, uh, met de overheid. Ja, nou ja, ik denk dat die mensen ook wel ergens goed in zijn hoor. Een beetje de neusjes dezelfde kant op krijgen bij grote organisaties. Dat heb je ook niet zomaar voor elkaar. En kennelijk zijn die mensen retorisch toch? Uh, hè, doordat ze dat werk hebben gedaan, zijn ze retorisch gewoon zo goed. Dat ze wel ja. het een en ander voor elkaar kunnen nee, krijgen. Het enige is dat ze wel een adresboekje bij zich hebben. Dat is het hele punt. Dat hebben we toen ook gezien met die bankencrisis. Uh, want uh, ja, toen ja, die banken wisten meteen wie ze moesten bellen. Toen ze gered moesten worden. Nou. en dat, daardoor, daardoor konden ze heel risico uh, gewoon een risico nemen met, een risico, uh, hoe dat risico's nemen die ze normaal niet zouden hebben gedaan uh, dus een zo'n visie zo zo uh, aangaan met zo'n Belgische bank of zo uh, dat deed ABN geloof ik en uh, ja ze wisten toch van ja als het fout gaat dan worden we gered want we hebben ons mannetje hier zitten Salm was het geloof ik dus, uh, Woutenbos ja, Bos ik weet niet meer in ieder geval, ze hadden een mannetje daar zitten... en die had de connecties met, uh, met, met de staat, met, met, de, met de regering, weet je wel. Dus uh, ja, ja, dat, zeker van, dat, nou ja, als, wij, als uh, het uh, misgaat, deze deal... Dan, dan worden we in ieder geval gered. Ja, ja. Mens, mensen op plekken, weet je, die hun handtekeningen ergens kunnen zetten... dat er dingen gebeuren. Ja. Ja, die, zijn, die zijn verschrikkelijk veel waard in die hoge echelons. En ik vind het zo jammer... Uh, als, uh, ja, toch, toch uh, een wappie. Ik vond het altijd leuk, die alternatieve bewegingen, weet je wel. Je was dingen aan het uitzoeken, je, we, hadden, we hadden het internet, en er was veel meer te vinden, en officiële documenten. En het moet allemaal openbaar worden gemaakt. Je krijgt gewoon een shitload aan informatie die waardevol is, om, je, om jezelf te... Ja, ja, en toen nog een, wiki een Wikipedia natuurlijk, hè? Ja, <laughs> ik bedoel, er is zoveel te vinden. Uh, zelf uh, ben ik heel erg in die muziek gedoken, He, van uh, hoe, hoe ontwikkelde zich dat vroeger met plaatsen waar, waar sta je nu maar voor het politieke bestel kun je dat ook doen en hoe is, is het land geregeerd dus je kunt, je kunt jezelf echt heel goed informeren in deze tijd en ja dat is wat mensen vergeten uh, en juist daardoor, door die, die vluchtigheid ervan en inderdaad de connecties van uh, je stuurt iemand een appje, kan kan alsjeblieft mijn bank gered worden ja. <lacht> Kennelijk gaat het uh, tegenwoordig zo. Ja. Maar die mensen snappen niet in welke val ze zijn getra getrapt. Daarmee. Want dat is wel het leuke van het internet. Het is zo'n zo, zo, zo, zo equalizing opportunity geweest voor de meesten. Ja, zo, de meesten worden er ook slachtoffer van. En op een gegeven moment komt zo'n... Wat was dat? Die Henk Otter die kwam met, uh, met, die app, met dat appverkeer van Thierry Baudet in die, die appgroep en zo. Een hele... Een hele Documentaire over gezien dat hij met een rus in zee was gegaan en zo voor wat geld. En... Man, man, man. En het stelt gewoon niks voor. Maar het wordt al helemaal opgeblazen. Twitter zegt dit. Daar gebeurt dit in de appgroep. Er zijn Kamerleden vandaag die hebben uh, openbaarheid. Die, die willen openbaarheid in het appverkeer tussen politici. Dat zou openbaar moeten worden. Ah, dat is een harde backfire voor die gasten. Je? Ja, dan gaan ze allemaal een clubje op uh, Telegram beginnen. <laughs> ja, of uh, wat had je? Miwi, of weet ik wat, dan gaan ze daar allemaal uh, Ik heb nog, wel, ja, jij hebt waarschijnlijk betere tips voor die politici, dan dat zij weten. Oh ja, als je echt een clip ja, ja, wil, dan uh, weet ik wel wat te vinden hoor. Dit, uh, <laughs> ja, dit nee. Is, uh... nee. maar ja, kijk jij inderdaad, um, Ja, oh, god, ik, ik, ik wil dit zeggen. Ehm. Um, ja, je zei net nee, nog even een paar dingen en nee, daar wil je nog op reageren. Maar, uh, nou ja, ik, ik weet alweer wat ik wilde zeggen, ja. Inderdaad, van, kijk, als, dan, uh, bij, uh, bij de LP, als de LP dan in één keer met zoveel zetels erin komt... en iemand die gaat dan kijken van wat er allemaal bij de LP in de zetgroepen ge gezegd is... ja, dat schrikken ze ook wel, denk ik. Hè. Allemaal van die taxationist theft en uh, de overheidscriminele organisatie. Ja, wij zeggen het nu gewoon van, mm. ja... Want het is gewoon wat we vinden. Voor ons is het niet gek als we dit zeggen. Maar als in één keer zeg maar... Uh, de LP... met twintig zetels de kamer in komt... Ja, dan, dan hebben ze heel wat uitspraken... die ze eruit kunnen voelen. Ja ja. ja. ja, dat ja. is wel wat er, wat er zou gebeuren... als dat inderdaad... Uh, ja, ja. Nou goed, we hebben natuurlijk... Hè, met die LP'ers ervaring mee. Uh, met intriganten die van alles beloven. En dat soort dingen. En als de LP een, een, een koers wil varen van... een. een ja, zijn met een, met een nepbaron in zee gegaan. Ja, precies. Als je een, be een beetje de koers van middenpartij wil, wil gaan varen. Ja, het is jammer dat Jasper er niet meer is. Nou, we het erover hebben. Dan denk ik van, nee, je moet niet politiek gaan bedrijven op dat ene leuke standpunt om die zetels te scoren. Je moet gewoon doorgaan met het idee van dat vrijheid ook iets moois is. Ja, ik heb zoiets van schoenmaken blijf bij je lezen. Het oorspronkelijke idee was dat we meededen met de Tweede Kamerverkiezingen. Was vanwege hè, Ron Paul. En we wilden dat voorbeeld van Ron Paul volgen. Ik heb zoiets, blijft dat gewoon doen. En blijf het gewoon radicaal doen. Het gaat ons niet om die zetels. Dat was het hele idee. Het gaat ons niet om die zetels. Het gaat ons erom dat wij een platform hebben om ons schuit op een uh, hele radicale uh, wijze uh, te verkondigen. Uh, het opperen van uh, marketing om zetels te halen. Uh, het, is een, het is een link in de, in de libertarische beweging, denk ik. Maar uh, het, uh, uh. Uh, het heet ook de libertaire Partij nu. Ja, ja, uh. ja. Het is niet meer de Libertarische Partij. Vorige week hadden we Jernas nog erbij. En die, had het, uh, ja. die zei nog van, uh, joh, je kan beter gewoon de, ka de kapitalistische partij uh, worden. Ik weet niet of, wat, je, wat je daarvan vindt. Ja, waarom niet? De CP. Ja, de de, de KP, de K hè? K de KP, dan nee, CP. Ik vond de CP leuker. Maar ja. ja, Centrumpartij. Ja, en dat noemt zich allemaal Centrum. Maar ja, kijk, een, een libertarisch gedachtegoed is toch, uh, ja, het richt zich wel gewoon op het verwezenlijken van de individu. En daarmee ben je eigenlijk al een middenpartij. Je kunt niet op rechts gaan schieten, want je bent vrij rechts. Je kunt niet op links gaan schieten, want links zegt van... Uh, uh, de overheid moet echt faciliteren in het feit dat mensen vrij kunnen zijn. Uh. Dat is eigenlijk een linksthema. Mm -hmm. En dat mensen in de gelegenheid moeten worden gesteld om goed voor elkaar te zorgen... en een samenleving met zelf te bouwen, in plaats van dat wij dat vanaf hier opleggen. Dat is eigenlijk een linksideaal. Lijkt mij. Mm -hmm. En ja, als je niet... Uh, <laughs> Ja, dan kun je de, de, de strategie om dan maar naar links en naar rechts te gaan trappen. Ik denk niet dat het werkt, zeg maar. <laughs> dat je eerder kan zeggen van, uh, ja, taxation is theft. <laughs> het, is, het is een betere, inderdaad. Zo van, nou ja, dat is het uitgangspunt, weet je. En, je, en, en even de, de, de, gewoon de reality check. Van, ja, je hebt morgen die overheid niet weg. Weet je. Het dat, dat vond ik wel een beetje een libertariërs. Van, dat Amerikaanse cowboy ideaal, weet je wel. Van ja, er ligt nog een hele vlakte aan land en resources voor je open. En jij kunt gewoon ergens een stukje land claimen. Weet je, dan had je van die landruns in die tijd. Je kunt nog een stukje land claimen, dan mag je daar helemaal je eigen ding mee gaan doen. En kijken hoe je handelt. Nou, dat is een fantastisch idee. Dat is een heel mooi ideaal. Maar sorry, de wereld is wel totaal dichtgeslipt, wat dat betreft. We hebben nog een hele Noordzee die we kunnen uitpolderen, hè? Maar ja, Ja. Dat, dat, dat zou wel zijn, van ja, we maken gewoon een polder van de Noordzee. <laughs> Waarom niet? Uh. Maar ja, dat, dat, dat was libertarisch ideaal uh, uitdragen. Ik denk dat dat uh, oké okay is, maar het, het spreekt niet tot de verbeelding. Wat ik ervan heb gezien, eerlijk, het, het de libertarische partij spreekt niet tot de verbeelding. Nee, nee, nee. En well. ja, ik denk dat ze daarmee, uh, dat doen die anderen wel. En dan kun je ervoor kiezen van, ja, je pakt een hard standpunt, ik ben anti-islam, of ik ben anti-lockdown of dat soort dingen. Het spreekt allemaal tot de verbeelding. Ja, waar hij het ook over had, het, beeld van de, het realiteitsbeeld van mensen, je moet tot die verbeelding spreken. Maar ja, wat is de verbeelding van vrijheid? Ik denk dat mensen er af en toe geen idee meer van hebben wat het is, inderdaad, ja. Volgens mij gewoon dat ze over iedereen heen kunnen klappen waar ze zin in hebben. Ja, ik zou zeggen, het is gewoon een blanco vel. vuil. vrijheid. Nee, het is gewoon een, een, een canvas en jij bent een schilder en jij kan er het mooiste kunstwerk van maken wat je wil. Maar je kan ook gewoon op wat verf tegenaan gooien, Dat is heel romantisch. Ja. De meeste mensen functioneren volgens mij in een hele andere staat. Ja, die, die weten niet wat ze mee moeten doen. Dan in ze een, een blanke canvas kie, en kie wat mee het nou, moet je ja. met dat canvas doen, joh. Chargeert. <laughs> Primaire behoeftes zijn in principe redelijk vervuld. Dak boven je hoofd, je hebt wat te eten, je hebt wat te werken, je hebt wat contacten. Wat wil je dan? Neuken. Ja. ja. en dat is, waar die, uh, dat is wat je ziet gebeuren ook. Uh, met de hele Tinder en, en, en dat soort uh, ongein. Van het consumentistische in de intermenselijke relatie brengen. En uh, dus zelfs op seksualiteitsvlak. Nou ja, als je daar nog eens een keer uh, politiek mee wil bedrijven, is dat grappig. Misschien moeten we dat gaan doen, de LP. Ja, ik had ook al een, een suggestie voor een nieuwe ja. naam, want dat, dat speelt iedere keer weer op. Hè? Nu uh, hebben nu de naam naar Libertair ver veranderd. En nou willen ze het weer veranderen, want ja, LP is bij, uh, bij Google is dat toch een probleem, weet je wel, om te googelen. Want dan krijg je altijd andere dingen dan, dan de libertaire Partij. Dus ik had zoiets van, uh, waarom noem je niet de Vrij Partijen? Vrij Vrijpartij. <laughs> ja, daar wil ik wel voice-overs voor doen. Voor de Vrijpartij. Ja, mooi toch? Ja. Nou, ja, kijk. Um, What's in a name? Het gaat om het idee. Ja, uh. ja maar goed. Ja, dat was gewoon een geintje natuurlijk. Maar uh. nou, ja, ja, ik denk dat ze er verder mee waren gekomen dan met de LP. Gewoon met dat hele begrip de Vrijpartij. Ja, als je inderdaad een one-issue-partij kan worden... kan je ook zeggen door de partij van de autisten. Dan kan je ook bijna iedere man bereiken natuurlijk. Tegenwoordig wel, ja. Dat, uh, ja. Die waren van nature toch iets geïnteresseerder in dat computerscherm dan vrouwen. <laughs> vrouwen zijn van nature iets meer geïnteresseerd... in hoe ze op het computerscherm tevoorschijn komen. Ja, Jef zegt een hele, hele goede opmerking van Jef. Voor sommige mensen is... Uh, ja, is vrijheid, uh, gratis geld en doen wat je wilt. Ja, ja dat is vaak wel de, de eerste associatie die je daarmee hebt natuurlijk, ja. Dus, uh, bij veel mensen. Mag het hopen. Ja. Hé, hey, ik moet echt even naar het toilet, sluit de ja, stream af. Ik, uh, ik, ik sluit hem af. Ik wil in ieder geval, uh, in ieder ge in ieder geval iedereen hartelijk danken voor het uh, luisteren naar deze uitzending tot zover. En uiteindelijk... Uh, God, ik baan er gewoon top en ik moet ook pissen. <laughs> ik wil in ieder geval iedereen ik, hartelijk danken voor het luisteren naar de uitzending en de deelnemers dank voor deelnemen. Uiteraard zijn we volgende week weer. Als het goed is, dan volgende week wel van uh, Anders en anders de week daarna. en um, ja, Ik zou zeggen, toedeledoki en uh, even kijken F12. Deze.